Uh, voor degenen die nu op de livestream aan het kijken zijn, wij zijn tegenwoordig uh, ook de, de live te bewonderen. Maar dat wisten jullie natuurlijk al. Uh, voor de mensen die nog via de podcast luisteren, wij zijn tegenwoordig ook uh, te bekijken. Het uh, wordt allemaal uitgezonden op uh, twitch.tv. En ik zal het ook gewoon op alle kanalen die ik, uh, die ik heb, uh, zal ik het ook allemaal posten. Dan kunnen jullie da ons daar ook zien. Ik zal even de fan uitzetten, want dan... Uh hoor je wat minder ruis en uh, ja dus uh, we zijn tegenwoordig ook uh, vloggers hè? zoals dat heet toch? Ja. Mm -hmm. ja ja wel risicovol, dan kunnen we niet meer knippen en plakken dus dat wordt lastig. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, want uh, heel veel, het is uh, al dat geknipt van mij dat, ja. Uh, yeah. Vrijheid Radio Uncensored. Ja, ja, dat is inderdaad mm -hmm. de ongecensureerde versie. maar uh, ja, uh, in ieder geval, uh, nou, we hebben Peter is er, Josje uh, is er en ik zelf, Johan. En wie hebben wij nog meer? Ja, hallo. <laughs> fijn dat jullie zijn, ik ben er ook weer. Ja, nou ja, die is er dus niet, maar uh, goed. Uh, laten we dan maar meteen beginnen met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter en de marijuana-index. Die parkeer even de marijuana-index erbij. Ai, die is even in het dolletje geraakt. En hij staat weer aan, aan, uit omhooghand. Louteren, hij staat nu op uh, 181.07, uh, ja, en hoe doet uh, de goud en, en olie het? Goud was wat omhoog, maar nu wordt het aan dalen, 1535 zie ik hier staan, en olie is 56,55, dus ja, het zit nog steeds een beetje tussen de 50 en de 60 in. Oké, okay, zilver ook? Uh... Zilver is er erg omhoog, ja. Oké. Okay. Zilver is naar boven de 18, uh, 1833. Wow. En, uh... dat, dat goud deze week in euro's een all time high had neergezet ja, ja. klopt ja. Wow. dus nou ja? in, alle, in alle valuta's he, is een old, all time high behalve de dollar of zoiets had ik uh, ja. genomen okay. ja daar hoor je eigenlijk heel weinig over hè? want dat, ja, je zou zeggen dat in een euro record is toch ook wel ja, vrij bijzonder, een grote muntuinheid maar je hoort eigenlijk helemaal niks over dat is net als bij de bitcoin Peter op het moment dat die over zijn piek heen is dan hoor je er heel veel over ja. En op de, op, de, op de nieuwe piek, dan, dan uh, wordt er druk gekocht. Hè? Ja, ja, Dan moet iedereen het hebben. Ja. Ja. Het kan maar één kant op, zeg ik altijd. Maar uh, we zullen zien en we zullen zien. In ieder geval de staatsschuldmeter is uh, volgens mij met 100 miljoen omlaag gegaan. Die staat nu op 396,7 miljard in het rood. En uh, ja, de bitcoin en. Uh, en alle andere coins? Ja, we hadden vandaag even een dal in de Bitcoin. Dat stond overal wijdverspreid aangegeven. Bitcoin crasht in een 15 seconden met meer dan weet ik van hoeveel procent. Nou, uh, we staan op het moment in euro's of 8600. En uh, dat, is, dat kunnen we erover zeggen. Dat is een uh, daling, dat kunnen we dan ook wel weer, in drie dagen tijd. ...van bijna 7%. Dus we begonnen, uh, de, vorige week stonden we aan het begin van de week eigenlijk op zijn hoogst rond het 9.200. En nu uh, ja, de afgelopen 24 uur, dus behoorlijk wat waarde eraf. Oké. Okay. Ja, en dat uh... bewegen dan, de meeste cryptomunten bewegen dan mee hè, met die prijs. Dus als de bitcoin dan naar beneden gaat, dan dalen alle dollarwaardes van de, van de cryptomuntjes mee... Dus okay. We hadden van de week, ik kan nog even uh, uh, kort we hadden een uh, kopertje in de e-girl, wat de piek neerzetten van deze week op 14 cent, en nu staan we weer op 7, dus we zoiets, 7, okay. 6. Gewoon gehalveerd. Uh. <laughs> nee, verdubbeld, zo moet je het zeggen, hè? want op het moment dat er gekocht werd, verdubbelde hij, en dan valt hij terug, ja, de, dan halveert hij inderdaad, hè? dus het is net hoe dat je het wil belichten. Ja, dan kun je even kijken hoor. ik ga daar toch even kijken hoor, wat hij wat, wat gedaan heeft, de, de e Zijn Zit dan even op CoinMarketCap te snuffelen. Ja, die is inderdaad uh, flink heen en weer gaan swingen, joh. Dus, uh, ja, ja, we hebben hele leuke... Uh, het is ongelooflijk wat dat betreft hoe volatiel het is. Maar dat, ja, ik zal uh, het even aan, aan, aan de kijker laten zien, een je ziek idee. Ergens van eet ook, hè. <laughs> denk, die hoort mij niet klaar. Nee, nee, nee. Goed, nou ja, dan gaan we even naar de berichten toe. Ik wil nog even aan de luisteraars zeggen... ...je kunt ons tippen met Bitcoin Cash en met Spice. En dan, uh, dan krijg je allemaal leuke dingetjes in beeld te zien. Dus uh, ik zou zeggen, probeer het eens uit. Uh, het is, uh, op de Facebookpagina heb ik het uh, even neergezet, de link. Het is uh, tipbitcoin.cash. En uh, ja, daar moet je even zoeken naar vrij radio dan. <laughs> uh, maar dan krijg je dit soort dingen te zien in beeld als je dan Bitcoin Cash overmaakt. Oh yeah. Ja, uh, je kan ook Spice doen, dan krijg je dit te zien. Oh, dit. Alright. Ja, dus als je dat leuk vindt, je kan gewoon ongeveer, uh, laten we zeggen, 2 cent aan uh, Bitcoin Cash sturen. Dan krijg je al iets geks te zien. Nou. En ik wil nog even in de toekomst doen dat je dan ook een, berichtje, een tekstberichtje erbij kan doen. Dat kan je in feite doen, maar die wordt dan voorgelezen en in het scherm getoond. Dus dan kan je een commentaar geven, zeg maar, tijdens de uitzending. Leuk, Johan. Klinkt ja. goed. Ja, ja, ja. Ik zal het eens even gaan proberen. Uh, ja, nu, nu, nu werkt het nog niet hoor, dat uh, de dat, uh, tekst uh, voorgelezen wordt. Dat, uh, maar dat gaat in de toekomst gebeuren. Ja. Maar goed, we gaan even naar de berichten toe. We beginnen eerst met een legalisatiebericht. Uh, het gaat hier om de legalisering van, uh, van, van de cannabis. En daar is een hoop om te doen. En er is iemand van de politievakbond die heeft een commentaar op, hè? Okay. Ja, dat is, uh, die, uh, die denkt dat uh, ja, we... De politie ziet natuurlijk zijn uh, businessmodel aan de gaan. En daarom uh, komen ze nu met, met het verhaal dat... Uh, ja, je moet niet denken dat, uh, dat de criminaliteit afneemt. Want uh, er is nog steeds enorm veel illegale dan. En uh, ja, het is wel interessant, ook wat ze in Canada gedaan hebben, dat het gelegaliseerd is. Maar dat, dat willen ze in Nederland niet doen. Ze willen niet softdrugs legaliseren. Dat is, dat is in Nederland niet zo, geloof ik. Hè? Want ja, je hebt wel coffeeshops, maar die, het is niet, niet legaal. Want die mogen wel verkopen, maar niet inkopen. En dan willen ze het uit de criminele sfeer gaan halen. Maar dat is een, uh, is een vergissing. Want uh, uh, criminelen die kunnen nog steeds aan wiet komen. En dat is dan een, een derde goedkoper dan officiële wiet. Ja, dat komt natuurlijk omdat er heel veel uh, ja, belasting bij zit en uh, regulering en zo. Uh, dus die criminelen blijven actief. En daarvoor komen ze tot de eindconclusie dat je eigenlijk meer uh, politie nodig hebt in plaats van minder. Nou, dat, is, dat hebben we ook eigenlijk nooit eerder gehoord hè, van de politievakbond. Nee, en het is al de grootste werkgever van Nederland. Hè? Werkgever, dat het is... Uh, ja, eerst was het leger dat, maar nu is de politie is de grootste werkgever van Nederland. Als het behoort in de politiestaat. Maar hier zeggen ze dus inderdaad, maar wil je een gelegaliseerd systeem... een kans tot slagen geven, dan zal je eerst door middel van inzet... van juist meer politie en justitie de illegale wereld moeten terugdringen. Dus eigenlijk willen ze eerst... Eerst helemaal drugs uitschakelen, dus, uh, want het, nu is het dan illegaal. Helemaal uh, wegwerken, Nou, we weten allemaal hoe goed dat lukt, en dan pas kan je dat legaliseren. <lacht> <lacht> mooi, mooi. Ik snap het niet helemaal, hoor, de logica, maar... Uh... Nee, ze hebben allemaal weer van die... Van die uh, ja, het is eigenlijk allemaal onzin dat door bestaande... Het is heel simpel. Je legaliseert het en er is geen criminaliteit meer. Want het is niet meer crimineel. Maar zij zeggen dan eigenlijk nog steeds... Ja, maar dat zijn die, diezelfde mensen... waar we al jaren achterheen lopen... en uh, plastic tassen met contant geld afnemen... en uh, waar we goed aan verdienen. Die, diezelfde mensen zullen nog steeds... Uh, in wiet gaan handelen dan. Maar ja, het is niet meer illegaal dan. Maar dat, dat willen ze nog steeds niet hebben. Dus. Ja. Dat zien ze nog aan. steeds als een probleem. Het punt is, als je die wiet legaal maakt... dan wordt de productie ook duurder. Omdat alle kosten en alles er ineens in kan zitten. Nu wordt de wiet goedkoop geproduceerd. Waarom? Omdat ze die stroom gewoon niet betalen. Want die tappen ze af. Want ze kunnen namelijk niet... Of ze moeten bijvoorbeeld zeggen, ja, we hebben hier een bitcoin mining farm staan. Maar ze kunnen niet die stroom zomaar gaan afnemen. Um, dus ja, op het moment dat je legaliseert, als mensen dan alsnog... Uh, illegaal stroom af blijven tappen zal hun wiet goedkoper zijn en dan heeft dus legalisering niet zoveel zin zegt dit onderzoek ja. Ja, over het algemeen als je, als je kijkt hoe goedkoop je, je paracetamol kan maken dan kan je natuurlijk ook wiet enorm goedkoop maken als je dat gewoon groot aanpakt dan krijg je ja, laat die boeren maar losgaan dan krijg je echt uh, hele super lage prijzen en dan is het voor criminelen niet meer interessant om het, uh, om het te gaan verbouwen ja. De prijzen zijn altijd alleen hoog omdat het iets illegaal is. En de, en de kosten van de pakkans en van de, dat je plastic tas met cashgeld wordt afgepakt, die zitten gewoon mee, mee verwerkt ook. En het risico dat je loopt om opgesloten te worden, daarom zijn de illegali illegaliteit maak, maakt de prijs hoog. Daarom is er veel te verdienen. Dat was natuurlijk ook met de drooglegging in Amerika. Dat uh, ja, die, uh, die Kennedys die hebben heel veel geld verdiend aan de illegale stokerijen. Omdat. Uh, ja, mensen willen het toch hebben, maar daar moeten ze meer, meer geld voor betalen omdat het illegaal is. Mm -hmm. Maar ja. tegen een goede industriële productie kun je echt niet opkomen. Wat jij nog zei, Peter, over dat uh, zwartwassen. Eigenlijk zijn al die coffeeshops op dit moment zwartwasmachines in Nederland. Hmm. Die uh, krijgen wit geld binnen, want dat is allemaal gewoon verdiend door de mensen die daar komen. En vervolgens kunnen ze hun product niet legaal inkopen en dan wordt het dus zwart gewassen, dan begint het illegaal te worden. Dus in uh, tegenwoordig is die omzet gewoon wit van een coffeeshop, want minder dan 5 gram mag je verkopen. Maar dan ja, moet dus ingekocht worden en dan verdwijnt dat geld uit het zicht en uh, ja, ontstaat er dus zwart geld in de achterdeur van de coffeeshop. En dat gaat ja. om uh, best wel grote bedragen natuurlijk, hè? als je ziet wat er in Amsterdam per dag verkocht wordt. Maar dan, dat zijn uh, al die, uh, die rondrijdende auto's vol met geld zeg maar? Die, uh... <laughs> Die je moet, dan, uh... bijvoorbeeld, een ja? van de dingen is dat je in een coffeeshop geen grotere voorraad dan 500 gram mag aanhouden. Dus wat gebeurt er dan? Dan lopen er de hele dag lopen de gasten in en uit met 500 gram wiet. En als het dan weer op is, want dat is naar, uh, naar, naar 100 klanten. Nou, dat is, als je in het centrum Amsterdam bent, dan ben je naar een half uur beneden, En dan moet er weer een nieuw iemand komen met, uh, met, uh, met een half kilo. Terwijl natuurlijk, dat is heel slecht voor global warming, al die uh, onnodige transportacties. Bijvoorbeeld. Maar ja, meestal komen ze te voet hoor, dus dat is niet zo belastend voor het klimaat. <laughs> dat halen ze dan uit hun voorraad van 600 kilo zo. Nou, vaak, vaak is het zelfs zo dat dus het pand naast de koffieshop erbij wordt gehuurd en daar ligt dan voor kilo's aan wiet, maar dan lopen ze elke keer maar 500 gram naar de buren. Ja, het, zou, het zijn hele rare dus ze zijn toch ook bezorgd over uh, over global warming ja, ja precies ja. overigens is allemaal uh, een vriend van mij heeft dit allemaal meegemaakt ja maar ja we hadden het er net al over politie die uh, die mensen aan het beroven is uh, hier een berichtje over Rotterdamse afpakteam uh, dat graait in de grote bak van dubieuze geldzaken En uh, dat levert uh, resultaat op. Ja, dit is ook weer zo mooi geschreven vanuit het oogpunt, oogpunt van, de, van de heersers. Hè. Uh. Het afpakteam en, het, en graaien noemen ze het ook. Hè. Dus, dus ze noemen het niet eens meer. Uh, ja, graaien, dat is duidelijk. Corruptie, <hums> <hums> Ja, er wordt niet meer omheen gedraaid. Je ziet, uh, en, en die man die zegt dat ook hier ergens uh, je zit in een bak te graaien van 6,7 miljard, zegt hij. <laughs> <En dan>, uh, <laughs> dat, uh, ja, dat wordt natuurlijk gezegd ja, het is maar een tipje van de sluier wat wij opsporen en ik weet ook niet, nou, als het nou zwart is hoe weten ze dan dat dat 6,7 miljard is dat lijkt me ook een beetje onzin maar ja, ze hebben als doelstelling om 90 miljoen euro af te pakken maar als je 10% pakt, dan heb je toch 700 miljoen een veelvoud van die 90 dat is wat wringt. Dit klopt gewoon niet. Het systeem werkt gewoon niet goed. <laughs> het systeem werkt niet goed, omdat hij, uh, hij wil 700 miljoen pakken in plaats van 90. En Wat ik ook al mooi stond, dat stond hier ergens in. Dat ben ik nou even kwijtgeraakt. Uh, maar ze uh, zeggen ergens, het wordt gedreven door ergernis. Het komt voort uit ergernis, werd er gezegd. En dan gaat het gelijk weer verder over graaien. Dus op, uh, ja, die 700 miljoen, het gaat niet om 700 miljoen. Het gaat dus niet op het graaien. Nee, het wordt, door, het wordt gedreven door ergernis. Uh, nou ja, en natuurlijk is dat ze met... Ze willen dan, als het hun natte droom was, dat als iemand met een miljoen aan cash bij de bank komt, en die wil dat storten, dat de bank het zo snel meldt, dat ze nog voordat die, die, die bankboeilletten op de toonbank liggen, de man al in de boeien geslagen hebben. Dat is een uh, beetje het idee. Maar ja, je kan je toch niet... ...onttrekken aan het idee dat het niet zozeer met drugsbestrijding te maken heeft... ...maar vooral met de hele tijd die plastic tassen met geld afpakken. Ja, te... In Rotterdam zijn ze er heel enthousiast mee bezig... Uh, ...om zo geld binnen te halen. Ja, en wat er ook... Ze, ja, ze noemen dan van die gevallen... ...dat je van die jongetjes hebt die... ...die 600 euro per dag verdienen door 10.000 per dag te pinnen. En als ze gepakt worden... Dus dan, dan wordt er met bitcoin, wordt er wat uh, afgerekend. Dan gaat dat gelijk, wordt dat gecashed en, en gepind. En dat, dat is ook nogal mooi, daar staat hier ergens in. Ja, wat ze dan doen is, um, uh, Cash is King wordt er dan nog steeds. Dus er zit ook een beetje een, uh, een, uh, een reclame in. De truc is, zeggen ze, uh, om bitcoin zo snel mogelijk contant te maken. Cash is king, schreef Europol al vier jaar geleden. Het verschaft de bezitter anonimiteit. Cash laat geen sporen spoorraden. Dat is eigenlijk een beetje een hint. Dat mensen moeten het niet in bitcoin laten zitten. Want cash is king. die bitcoins zijn moeilijker in een plastic tas te stelen, denk ik. Door de politie. Hm. Maar ja, het idee is als zo'n jongen dan gepakt wordt, zo'n katvanger, dan, dan zeggen ze, ja, ik had gewoon een bankpas uitgeleend aan een of andere gozer. En, en dan moeten ze verder zwijgen. En dat doen ze dan ook. Maar ja, ik las laatst dat er ook een hoop van die katvangers gearresteerd waren. Ik ben benieuwd of die dan uh, het hoofd koel houden als ze daar uh, in de gevangenis worden gezet. Hoe loyaal ze zijn voor die paar tientjes. Ja, inderdaad. Ja, maar nou, ik had uh, nog meer berichten. Uh, nog een politieberichtje. Het uh, OM verdenkt ex-agent van uh, ongeoorloofd. Uh, ...doorzoeken van uh, de politiedatabase. Het is net dat ja, uh, we allemaal het... mensen zijn. Ja ja, ja, ja, ja. Dat kan niet. Ze hebben wel. een eet afgelegd. Dan zijn ze in één keer... Poep, dan... ja, ja. ...al die hebstuk die verdwijnt dan, weet je wel. Uh, dan zijn ze en niet meer... Niet uh, dus ...ja. Het kan niet misgaan, hè? Nee, dan, dan, dan is het allemaal uh, goed. Uh, ja. Maar hij bekeek onder andere informatie over personen. En zocht kentekens op. De man oh. printe de informatie, vaak uit en dan die mee naar huis. Oh jee, allemaal over zijn ex. 240 uur. Uh, over wie ging het, de ex? <laughs> uh, ja, hij had dus inderdaad had hij op, uh, naar zijn uh, ex, had hij zitten snuffelen ook. Oh. Of zijn, uh, zijn vriendin of zo. Hey, maar gebeurde mooiste, iets, uh, en het zijn allemaal dingen die niks met zijn, uh, met zijn werk te maken hadden. Maar het mooiste vind ik nog het excuus aan het eind. De verdachte zegt zelf dat hij aan PTSS leidt, Post Traumatic Stress Syndrome. Hij zou een dwangmatige behoefte aan controle hebben en daar ook voor behandeld zijn. Dat zou een reden zijn dat hij zoveel informatie uit het systeem opvroeg. De ex agent zegt daar zelf rustig van te worden. Nee. Dus, uh, ja, dat vind ik ook een prachtige excuus. De 240 uur taakstraf, dat zijn ook typisch van die agentstraf. Ja, ja. Mag hij waarschijnlijk zijn bureau opruimen voor die taakstraf. Hij deed het ook buiten werktijd, hè? Dat is ook. Dus uh, ja, je mag best van alles opvragen, maar buiten werktijd, ja, dat is niet. Uh, dat, dan ben je niet meer in functie. Hè? Dan word je gewoon weer mens. Dan word je van, uh, van een ontastbare uh, robot die het algemeen belang dient, word je dan weer gewoon een mens buiten werktijd. Het is niet de bedoeling dat je dan nog in diezelfde database rondkijkt. Nee, nee, nee. Wat ik eigenlijk in het begin al zei, Johan, hè? iedereen is een mens. En uh, dus ook politieakket lijkt wel weer. Ja, ja, dus ja. dat is het eigenlijk wel. Ja, dat is wel uh... Je zegt gewoon dat je aan PTSS leidt. Je, ja. je hebt een dwangmatige behoefte om, uh, om geld weer te wassen, bijvoorbeeld. Daardoor werkte die eet niet. Ja. Ja. Misschien moeten ze een super-eet uh, bedenken, weet je wel. Zo, uh, zo, een, een eet 2.0. Als je die eet aflegt, dan... Uh, dan ja, dat is het van ook zelfs niet. Dan, uh. <laughs> ja, ja. Dubbel dwars eet. Maar ik, ik zeg altijd, als mensen een eet afleggen, dan weet je dat er iets mis is. Want dat, dat komt voor, voort uit. ...dingen die misgegaan zijn in het verleden. Ja. Dan gaan ze met de, met, de, met de bankiers eet. Dan is er van alles misgegaan natuurlijk. Dan, nou, we gaan er wat aan doen. Maar dan ga je er niet echt wat aan doen. Maar je gaat, je laat, je gaat ze een eet laten zweren. Uh, ja, eigenlijk... Als je, ...als je niet afhankelijk bent van iemand zijn eigen belang... ...dat hij gewoon jouw producten of diensten levert... ...omdat hij uh, graag geld wil verdienen... ...en ze, dus zo goed mogelijk zijn best doet... om ja, als klant te behouden, dan, maar dat hij het doet omdat hij een eed heeft afgelegd, dan weet je eigenlijk al dat het te mis is. Uh, uh. Het is een beetje hetzelfde met uh, uh, hoe zeg je de NDA's, de Non-Disclosure Agreements. Dan ben ik even naar de Nederlandse woord. Uh, ja, volgens mij wordt op... in Nederland ook wel het NDA gebruikt daarvoor. Maar ja, dat je, nee, dat ja. je niet mag uh, verklappen wat je gelezen hebt. Een zwijgplicht of zoiets, is dat het niet? Zwijgplicht, dat je dat ondertekent, dat je dus inderdaad niet. Uh, niet uh, mag spreken over de gang van zaken binnen het bedrijf. En dan weet je eigenlijk ook al wel wat voor sfeer dat er hangt. Nee, zo, uh. Nou, ja, het is ook vaak met contractonderhandelingen natuurlijk. Als je met een contract bezig bent, dat je dat niet mag doorpraten. Omdat je ja, anders dan. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, daar wat, dat je daar wat geheim wilt houden. Ik kan door bij NDA's nog wel wat voorstellen. Als je wilt een bedrijf opstarten. Je haalt een investeerder binnen, dan heb je vaak ook een NDA, want als je, als je dat niet zou hebben, dan, dan kan het gebeuren dat die investeerder zegt, nou bedankt voor de informatie over dit geweldige goede idee voor het bedrijf, uh, dokie, ik ga het uh, ergens anders uh, promoten. En uh, ja, ja. Nou, ja, dat is ook zo. Maar uh, ja, uh, we hebben nog meer berichten liggen en ik uh, ga even naar het volgende bericht toe. Het uh, kabinet wil uh, belastingvoordeel, zzp'ers... Fors inperken, ai, ai, ai, ai, ai. die arme zzp'ers. Uh, ja. ja, dit is de war on, uh, war on ondernemers eigenlijk. Ja, en het, ja de vakbonden hebben hier altijd zo'n hekel aan. Uh, want die willen het liefst gewoon iedereen in een groot gebouw hebben en de overheid, eigenlijk liefst ook. In een groot bedrijf en uh, in een groot systeem. En allemaal heel makkelijk te controleren. En al die zzp'ers, dat is allemaal maar lastig. Die, uh, ja, dat is een hele hoop werk om die te controleren. En Anders leg ja. je toch een vakbond voor uh, ZZP'ers op? Of zeg je nou iets seks? Hm. Als <laughs> We moeten dus een die... lidmaatschap hebben, denk ik, anders worden ja. er weer lid van En is het Die vakbonden, dat is al op, op sterven na dood. En dit is volgens mij een laatste strohalm. Van ja, als we nou minder uh, ZZP'ers hebben. dan komen er weer mensen bij de vakbond of zo. Uh... Ja, dat is een beetje het idee ook wel wat. Uh, wat uh... Mainstream media hebben van uh, als we nou maar de alternatieve media flink de kop inslaan, dan komen ze wel weer terug naar nou, ons. Ja, maar ik hoorde laatst dat er op CNN bijvoorbeeld een verslaggeefster was die, uh, die zei: uh, Ja, de reden, want er was zo'n gerucht dat Trump die wilde een orkaan bestrijden door er een, een atoombom in te uh, laten ontploffen. Ja, ja, ja, ja. Hij, hij zelf kent dat en die verslaggeefster op CNN die zei: Ja, dat is zo, omdat Amerika. Uh, uh, hurricanes, uh, orkanen die komen uit Afrika en dat, dat is waar de zwarte mensen wonen dus <laughs> uh, het verklaard dat, uh, dat er een racistisch motief zat achter Trump zijn, zijn uh, idee om een, een uh, orkaan met een uh, atoombom te uh, uh, neutraliseren ja, nou ja als, als, je, als je mainstream media nog met zulke analyses komt dan denk ik niet dat het helpt om alternatieve media de kop in te slaan dat je niet je mensen terug, je kijkers terug krijgt ja, die vakbonden hebben ook zo'n idee, geloof ik. Dat als je maar het leven onmogelijk maakt van ZZP'ers, dan gaan ze wel zelf komen zeer hangen hangende pootjes terug bij de vakbond om weer bij een groot bedrijf te werken. En, uh, ja. Ja, ja, mensen voelen zich natuurlijk ook veel te zelfstandig als ze gewoon zelf werken voor hun eigen geld. En, en ze zien ook veel te duidelijk wat ze kwijt zijn aan belastingen. Alright. Maar, en, en wat ik ook wel mooi vind: de overheid die gaat dan die aftrek uh, verminderen. Die aftrek die was dan bedoeld. Uh, ...omdat ZZP'ers zelf hun pensioen moesten regelen... ...dat ze wat meer aftrek kregen. Maar nu uh, uh, gaan ze dat dan afschaffen. Er wordt, natuurlijk, uh, uh, er wordt gecompenseerd bij de loonheffingskorting... ...wat ten het goede komt aan mensen in loondienst. Dus het is direct, gaat direct eigenlijk van ZZP'ers naar mensen in loondienst. Mm -hmm. En ja, het rare is dat de overheid dan zegt... ...het geld dat met de maatregel vrijkomt... wel zal gebruikt worden om... Die loonsheffingskorting te boren. Maar de vraag is of daar, of, of daar geld mee vrijkomt. Zeg maar. Want je gaat nou meer belasting heffen op ZZP'ers. Misschien zijn er wel ZZP'ers die zeggen: Nou, uh, ik hou er mee op, want het was toch maar een tweede baantje. En ik ga wel voor de kinderen zorgen, want het, uh, het loont niet meer zo voor mij. Dus dat, het is helemaal de, helemaal de vraag of ze, of ze daar meer geld mee binnengraaien. Om de term draai maar uh, in te houden. Je kan eigenlijk berekenen wat de korting is die ze geven, ongeveer, omdat ze geven aan dat het van 72, 180 euro naar 5.000 gaat, dus dat is dan 22180 euro verschil, maar het is een heffingskorting, dus dat is alleen maar uh, de aftrek van het te belaste bedrag, dus effectief gaat het dan om tussen de 30 en 50 procent daarvan, dus tussen de... Uh, 700 en, uh, nou, het is het 1100 euro, die ze dus meer gaan innen op die uh, winst van die zelfstandigen. Ja, als ja, die de zelfstandigen plaatsen, niet de... zeggen, nou, ik ga een extra cursusje volgen, want uh, uh, dat, uh, dat is nou toch min of meer gratis. Dus je gaat meer, als je meer kosten in rekening brengt, dan, nee, nee, nee. dan, uh, dan gaat je inkomen omlaag, dus dan... dan uh, heeft die, uh, ja Dat is natuurlijk ook wel lastig. Je moet nog steeds je, ink je inkomsten hebben. Precies. Ja. En je, je, je kan eigenlijk zeggen. Als je dus 5000 euro winst maakt. Dan heb je met deze aftrek. 0 euro belasting last. Ja. Uh, ja. Als je voorheen 7280 euro winst maakte. Dan, uh, dan had je alles belastingaftrek En nu moet je opeens over uh, 2280 euro belasting gaan betalen. Ja. Maar ja, het gaat het gewoon steeds moeilijker maken voor die ZZP'ers. En ja. Waarschijnlijk de enige reden dat die ZZP'er... het nog een beetje volhouden. is omdat ze gewoon niet voor hun pensioen sparen. Want dat is het, nog eens een, uh, een verzekering die er overheen komt. Die ze dus allemaal laten liggen. Vaak zijn de hè, zelfstandigen zonder pensioen. Staat het toch voor, ZZP? <lacht> dat dat, is, nee, dat nee. is een grapje, maar. Uh, <lacht> Ja, op die manier... Uh, uh, houden die mensen dus wat geld over. Omdat ze niet 20% ook nog eens... aan een pensioenpot moeten afstaan. En dat is ook een beetje een doorn in het oog... van de politiek. Want ja, die mensen... die moeten gewoon uh, geld in die pot jassen. Want iedereen moet dat uh, volgens hun. Dus ja, ik... ik, ik denk dat... Uh, we zullen zien hoe het loopt. Ik denk wel dat er inderdaad mensen... van ZZP weer naar loondienst zullen gaan... als dit soort uh, stappen genomen worden. Want uiteindelijk is... Ondernemertje spelen is klinkt altijd leuk, maar je bent zoveel tijd al kwijt met regeldruk dat dat ja, dat ik allemaal werk wat je niet betaald krijgt. Hè? Dat, als jij uh, consultant bent of weet ik het, wat je wat voor uh, als jij uh, houtsnijder bent, dan is het leuk om te werken, maar dan moet je daarna ook nog eens een keer die boekhouding afhandelen en, en weet ik het wat allemaal. Dus dan ja, als ze als het onpopulair willen maken en een beetje. Er tegenin gaan praten, dan hebben ze iedereen zo weer in loondienst, denk ik dan altijd. Ja, ik denk toch wel dat die ZZP'ers wel degene zijn die heel veel het werk doen. Omdat uh, ja, ze, ze zijn afhankelijk van her, uh, vervolgopdrachten. Dus ze zullen heel goed hun best doen. En ik denk dat mensen meer in loondienst, die, ja, die zullen dat uh, over het algemeen wat minder goed doen. Ja, de grootste en... werkgever is de politie. Dus dat is de motivatie. <laughs> Ja, en dit vind ik ook zo raar, Renati, de vakbonden zien het anders, zij beschouwen de aftrek vooral als een oneerlijk belastingvoordeel die uiteindelijk ten koste gaat van de laagbetaalde werknemer die de loondienst. Dat is ook weer zo'n verhaal van als de overheid ergens anders wat minder geld binnengeraait, dan gaat dat ten koste van, van, de, uh, van de anderen wat ik denk, van, ja, dat is weer zo'n constant pie-idee. Dat de overheid moet gewoon altijd een vastbedacht binnenharken. En als ze het bij A niet halen, dan halen ze het bij B. Dus als jij B bent en je ziet dat A met minder belasting betaalt, dan moet je vooral heel erg A gaan opgeven bij de kliklijn en lobbyen en, en zorgen dat die ook hard gepakt wordt. Want uh, ja, dat, uh, dat scheelt voor jou. Nee, dat is natuurlijk raar, want de overheid die kan altijd meer geld uitgeven. En over geld uitspreken, uh, sorry, geld uitdelen, uh, <laughs> Oh, ik wilde net zeggen over pensioensparen gesproken, maar... Oké, okay. nee, zeg maar, zeg maar, zeg maar. Ja, i-gulden, e hè, i-gulden. E ja, ja, ja. even reclame maken, waar kunnen ze die i kopen, waar kunnen ze kopen? Eh, uh, zou ik maar zeggen, altilli.com Jij had toch ook zo'n ding waar je het voor, uh, direct voor euro's kon omruilen? Nee. Ja, dat klopt. Exchange.guldentrader.com is er ook. Ja. Daar kun je euro's storten, maar dan moet je wel heel de KYC doorlopen. En Altilly die heeft tot 5000 euro per dag uh, hm. nog geen KYC. Uh, uh, uh. Goed, ja, nou ja, um, ik, ja ik had, ik, ik, ik, ik had voelde net een bruggetje, maar... Uh, <laughs> Dus uh, ik ben hem, ben hem alweer kwijt. Uh, Over geld uitgeven gesproken. Ja, dat, dat, was hem, dat was hem, dat was dat was ja. De uh, coalitie uh, broedt op een uh, miljarden injectie uh, voor uh, de economie. En dan zie ik het koffertje van Prinsjesdag in de foto. Dus het uh, zal wel iets met uh, Prinsjesdag te maken hebben. Hier, hier is het koffertje. Ja, ze, ze broeden op een miljardenfonds. En dan gaan ze de economie op lange termijn waarborgen. Ja. Daarbij zie je dus al dat als de overheid ergens meer belasting binnenhaalt... dan gaan ze heus niet zeggen... nou, we hebben wat meer bij ZZP'ers binnengehaald... dus uh, we gaan het als korting uh, bij de loondienstwerknemers... Uh, die, die hoeven dan wat minder te betalen. Nee, ze richten gewoon een fonds op van uh, miljarden... waar ze weer, uh, die ze weer gaan uitdelen... en dan gaan er weer mensen naar hun pijpen dansen... om uh, dat geld binnen te krijgen. En het idee dat dat ook langer termijn is... Want er staat, de staat zal hiervoor extra moeten lenen op de kapitaalmarkt. Wat voordeliger is vanwege de historisch lage rente. Ja, zolang die laag is. Maar dan gaan ze dus geld, geld lenen uh, om uh, lange termijn groei te waarborgen. Ja, als er iets niet langetermijn groei uh, waarborgt, dat is wel geld lenen, want dat is gewoon geleend uit de toekomst. Maar als je nu een, een, een rentepercentage hebt wat historisch laag is, is het natuurlijk interessant om obligaties uit te schrijven, toch? al hebben die ja, waarde... de waarde, de waarde is dan laag omdat het rendement laag is, maar ja, je hoeft die rente, stel dat die over tien jaar op, op, op, op tien keer zoveel staat, wat, nou ja goed, je weet het gewoon niet, om het maar zo simpel te zeggen, um, ja, kijk, het is inderdaad. Je hebt nu de trickle-down economy, heet dat. Hè? Dat is gewoon uh, uh, uh, corruptie, maar dan op een, uh, op een nette manier gezegd. En, en dat betekent dat als jij de goede vriendjes maakt, dan mag jij uh, wel snel bij het geld komen. En uh, als je niet de goede dingen zegt, dan uh, ja, maar moet je gewoon achteraan aansluiten. Ja, en dat en is, dat dit is nou wel het effect dat nieuw geld leidt niet tot prijs. Prijsverhogingen direct, maar lijkt pas tot prijsverhogingen als het wordt uitgegeven. En dan de eerste die het krijgt, die geeft het, die geeft het nog voor, het, voor de originele waarde uit. Maar de tweede die het krijgt, die heeft dan met prijsverhogingen te maken. En de laatste die het krijgt, die is eigenlijk de Sjaak. Dus het, het, het, het stroomt, doet welvaartstromen van uh, mensen die als laatste geld krijgen naar mensen die het als eerste krijgen. Ja. En mensen die het als eerste krijgen, het zijn natuurlijk mensen die weten wat voor bullshit bingo termen ze in hun voorstellen moeten schrijven. Want het gaat hier over infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek. Maar het is altijd zo dat, dat als de overheid een hele hoop geld leent, dan kan je zeggen, nou ja, het is maar 0%. Maar het is pas voordelig als ze het dan gaan investeren in een project dat uh, bijvoorbeeld 3% oplevert. Dan zeggen ze, nou we hebben voor 0% geleend en we zetten het weg voor 3%. Maar als ze het voor 0% lenen en ze zetten het weg in een project wat gewoon helemaal weggegooid geld is, waar helemaal niks uitkomt, dan is het gewoon nog net een, een, een zwaar verlies. Want, uh, of, of dat ze er uh, 20% verlies op maken, dan is het nog een, ja, een enorm verlies. En ik weet zeker dat als ze in infra infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek, al die investeringen van de overheid, die leveren natuurlijk allemaal niks op. Het, zijn, het wordt investeringen genoemd, maar dan zeggen ze ja, we investeren in een beter milieu of zo. We investeren in een. Uh, in een ecologische hoofdstructuur in Nederland, waardoor uh, yeah, uh, uh, hamsters gelukkig kunnen gelukkig lopen eigenlijk. van Brabant naar, uh, naar Groningen zonder uh, platgereden te worden. En ja, dat is, levert niks op. Dan kunnen ze wel goedkoop lenen, maar dat, dat levert alleen voor, voor bouwbedrijven een hele hoop geld op. Maar in principe wordt er geld weggegooid. Ja, we, we zullen het de derde dinsdag wel weer horen, hè? Ja, hoe genaaid het gewoon staat. Ja. Hoe, uh, gigantisch genaaid gaan worden. Zoals iedere keer. Um, hadden... Het hele rare idee is ook van, hmm. van geld lenen. Er wordt altijd gezegd van nou, stel de bank heeft een hoeveelheid kapitaal om uit te lenen. En dan kunnen ze, en er zijn, er zijn vijf projecten die, waar ze het aan zouden kunnen uitgeven. A, B, C, D en E. A. A, B, C, D en E. Ja. En dan, uh, als je dan nemen ze bijvoorbeeld, de, maar ze hebben maar geld voor de, voor de drie beste. Dus dan kiezen ze A, B en C, want die leveren het meeste rendement op. Dan wordt er heel vaak gedacht vanuit Keynesiaanse oogpunten van nou, als je nou geld bijdrukt, dan kan je ook die andere projecten doen. Dan kan je ook C en D doen, die niet zo renderend zijn, maar daar heb je dan ook geld voor, omdat je dat extra kapitaal hebt bijgedrukt. Maar het punt is dat je drukt er geld bij, maar je drukt er geen kapitaal bij. Want kapitaal zijn gewoon hijskranen en cementmolens en dat soort uh, uh, uh, kapitaalgoederen. En dat betekent dus dat als jij er geld bij drukt en je gaat alle 15 projecten uh, financieren, dat er twee projecten, of, of alle projecten die komen, uh, op een gegeven moment met tekorten. Omdat ze allemaal vechten om diezelfde cementmolen en diezelfde bakstenen en diezelfde olievaten en, en diezelfde hijskranen. En de bedenkt dus dat de kosten gaan oplopen. Omdat ze gaan, ze gaan de, uh, bieden. Die bieden de prijs omhoog van die kapitaalgoederen. Dus als je meer geld drukt, gaat de prijs van kapitaalgoederen omhoog. Daardoor loopt de hele planning in het niet. En dat is eigenlijk eigenlijk. Iemand heeft het wel eens vergeleken met van je hebt een je bent een architect en je plant een huis. dan ga je kijken hoeveel geld kan ik krijgen. Ook als over geld lenen, kan ik zoveel bakstenen kopen en dan ga ik zo'n groot huis bouwen. Dus dan maak je een plan om zo'n groot huis te bouwen. Uh, op basis van die bakstenen die je denkt te kunnen kopen met dat extra geld dat bijgedrukt is. Of uh, dat je kan, kan lenen. Maar omdat er geld bijgedrukt is en geen bakstenen bijgedrukt is. Zijn er, is er, is er te veel geld ten opzichte van de bakstenen. En dan moet de prijs van die bakstenen omhoog. En dan blijkt dus al die projecten, hun, uh, die hebben dat te groot ingeschat. Die komen op een gegeven moment bakstenen tekort. Want uh, er, er, was wel, er waren wel bakstenen voor drie projecten, maar niet voor vijf projecten. En als je dus geld bijdrukt, dan denken ze allemaal wel... Uh, ...alle vijfde projecten voldoende bakstenen te hebben... ...voor een enorm groot uh, gebouw. Maar er zijn nog steeds evenveel bakstenen. Dus ze komen op een gegeven moment komen ze in een probleem. En dat is eigenlijk de Oostenrijkse boom-bust cycle. Dat, uh, dat op een gegeven moment gaan die prijzen dan omhoog... ...omdat ze allemaal op diezelfde bakstenen proberen te kopen. En dan krijgen ze allemaal hun gebouw niet af. En dan, dan uh, raken ze allemaal in paniek. En dan moet het uh, geliquideerd worden... ...of projecten moeten worden stop, stopgezet. Dat hele idee van geld bijdrukken kunnen we meer uh, investeringen honoreren. Ja, je kan ze wel honoreren, maar uiteindelijk kunnen ze niet allemaal afgemaakt worden. Dat levert dan meestal de, de faillissementen op en de, de bust in het, in het boom-bust-verhaal. Um, ja, maar wat nog meer uh, berichten hier liggen. even. Even. Ja, hier. Uh, mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door uh, stikstofuitspraak. <laughs> ja. <laughs> Zo kan het ja, ook dus, nog, dus, hè? <laughs> dus de Raad van Staten die heeft. Uh, gezegd, hey, je mag geen stikstof meer uitstoten. En ja, stikstof is natuurlijk onzin, want 80% van de lucht bestaat uit stikstof. Maar ja. ze bedoelen dan waarschijnlijk uh, stikstofoxides, die vrijkomen bij bijvoorbeeld verbranding van diesel of zo. En ja, nou zeggen die ondernemers, of de ABN Amro zegt ook: van hé, hey, nou kunnen er 14 miljard aan bouwprojecten niet doorgaan. Ja. En. Uh, ja, ze noemen bijvoorbeeld 486 won uh, uh, 68 woningen in uh, Roermond en Melekerveld. Uh, andere nieuwbouwprojecten worden ook allemaal onzeker. Uh, het gaat uh, de bouw van 6000 tot 10.000 woningen in de Merwede kanaalzone in Utrecht. 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk. 500 woningen in Kloosterveen in Assen. Die kunnen allemaal niet doorgaan. Het ligt allemaal stil omdat de Raad van State heeft gezegd, ja, je mag geen stikstof meer uitstoten. Tenzij, en dat is dan uh, het zogenaamde, de zogenaamde ADC-toets, dat het moet uh, een, algemeen, algemeen dwingend, een dwingend algemeen belang hebben. Uh, nee, er moet een alternatief voor het project gevonden worden. Dus je zegt, ik wil graag een huis bouwen. Uh, ja, heb je een alternatief? Ja, een tent? Nou, dan, uh, dan is het niet nodig. Uh, als je nou kan aantonen dat er geen alternatief is, dat, dat, huis, uh, dat je dat huis echt nodig hebt, dan moet er een dwingend algemeen belang voor het project uh, staan. Dus uh, ja, dat jij het belangrijk vindt, omdat je niet onder een brug wil slapen, dat is niet belangrijk. Er moet een algemeen belang zijn. En dat algemeen belang wordt natuurlijk door de overheid gedefinieerd, want het algemeen heeft geen stem om te zeggen: ja, dit is mijn belang, alleen individuen hebben een belang. Dat iedereen last heeft als die vent onder die brug daar slaapt of zo. Van, uh... ja, hij, hij stinkt een ja, die beetje. Nee, die brug mag ook niet meer bouwen, natuurlijk. Ja, het is hier al licht. Hè? Nee. En uh, als er dan zo'n belang is, dus dat gaat het om, uh, dan, dan moet je en er is geen alternatief en er is een dwingend algemeen belang. Dan moet je nog de stikstofuitstoot compenseren met uh, maatregelen. Dus. Uh, verwachten dat woningprojecten in gemeentes met een woningoverschot de komende jaren niet door kunnen gaan. Dat scheelt de woningbouw al minimaal 1 miljard euro per jaar. Ja, plus dat er een hele hoop huizen niet bij komen. En dat kan mogelijk nog hoger worden als bouwprojecten in gebieden met een woningtekort die ADC-toets ook niet kunnen doorstaan. Ik heb al eerder gedacht van ja... Het is enorm moeilijk om tegenwoordig een, huis te, een vergunning te krijgen... om een huis te bouwen op je eigen grond. Want, uh, en dat zal ook voor projectontwikkelaars gelden. Omdat je ook je moet aan die uh, EPC-normen voldoen. De en die wordt Elke zoveel jaar wordt die weer lager gemaakt. Dus je moet enorme toeters en bellen uit gaan halen om nog een huis te, te kunnen bouwen... Waar, wat nog aan die voorwaarden voldoet. En ik denk dat binnenkort... al Ik ken er iemand die heeft bijvoorbeeld zo'n huis waarbij je de douche onder de douche zit dan zo'n warmtewisselaar die, die uh, neemt het warme afvalwater en die stuurt die warmte weer terug naar, de ingang, naar het ingangswater en dan, dan is het 2-3 graden hoger ingangstemperatuur dan hoeft hij niet zo erg verwarmd te worden maar daar heb je een enorme warmtewisselaar voor nodig die dan onder je douchevloer zit ingebakken en die gaat dan vaak ook nog weer lekken je de hele zaak weer openbreken dus ik, ik heb zo'n idee dat die dat oude woningen straks heel gewild gaan zijn. Uh, woningen die, die gewoon nog alle gemakken hebben. Want als je nou bijvoorbeeld een badkuip in een woning wil zetten. Dan zegt ze ja ho ho een badkuip. Dat, uh, dat gaat, dan gaat je EPC coëfficiënt omhoog. Dan moet je meer zonnepanelen op je dak zetten. Om, om een badkuip erin te mogen hebben. Dus uh, ja. Dat is, dat is, de overheden gaat bij dit soort dingen altijd door. Tot het gewoon totaal onmogelijk is om nog iets te bouwen. Iets te doen. Iets te ondernemen. En uh, ja, ik denk dat dan, dat dan oude huizen uh, ja, heel erg gewild worden. En het zou me niet verbazen als dat bij auto's ook gaat gelden. Dat op een gegeven moment auto's, nieuwe auto's alleen maar heel onpraktisch zijn. En uh, dat, je, hm. dat, dat dan een oude auto nog wel best wel uh, ja, uh, in, in, uh, in de, goed in de markt ligt. En ik heb, ook met vaatwassers bijvoorbeeld. Ik had in mijn nieuwe huis ook een vaatwasser. Daar had ik een vaatwasser uit mijn oude huis? Ik denk, nou, uh, laat ik die uh, op marktplaats zetten. Die was zo weg. Er was iemand uh, die, die wilde dat ding heel graag hebben. Yeah. En ja, ik dacht van, nou, waarom is dat nou? Dat merkte ik toen ik in mijn nieuwe vaatwasser ging wassen. <laughs> die Want die was gewoon helemaal niet schoon. Yeah, ja, En uh, ja, dat is over het algemeen. Die moeten ook aan energieprestatiecoëfficiënten voldoen. En dan gaan ze moet de temperatuur lager. En dan gaan ze de wascyclus gaan ze langer maken. Om het toch nog een beetje schoon te krijgen. En uh, ja, dat is... Gewoon heel vervelend. Dus die oude apparaten, die moet je echt niet uh, weggooien. Want dat, uh, ja. ja, die zijn, die worden nog geld waard. En, en bij de stel nieuwe... Als wat ik nou hier heb, stel als wat ik hier heb, want in de EU mag je nou geen stofzuigers meer boven een bepaald wattage nee, ja. kopen. Ja. Ik, mm -hmm. weet, ik weet niet precies welk... 1500. Oké, dus, okay, dus in, in, uh, in Nederland krijg je nou allemaal reclames. Met, dit is de zuinigste stofzuiger ooit. Maar dat komt gewoon omdat ze die zo zuinig moeten maken. snap je? Dus dan gaan ze dat... Uh, promoten uh, te, uh, op, op zo'n manier. Nou, en nou heb ik hier een, een, een net een nieuwe stofzuiger gekocht, maar ik zal eigenlijk ik moet even kijken hoeveel wat dat die nou heeft, of dat ik nou meer dan 1500 heb. Kijk ja, dat is nog maar, nog maar lekker even Een makkelijk stofzuiger. Ja. Ja. Die, ja. maar... die kan je duur verkopen op marktplaats hier denk ik. Ja, Goeie maar dan moet hij de... de grens over. Hè? Elke, keer, elke keer de grens overrijden met zijn stofzuiger. Ja, ja, die, die gebruik ik gewoon om mijn auto schoon te maken. Ja, ja. Jij is smokkelaar. Ja. We hebben een nieuwe wasmachine, dus even een tip geven. Komen, want die was komt er altijd kledder uit. Hè? Dan moet je altijd nog even extra centrifugeren aan, aanzetten. Dan, uh, even een tip, dan komt er wat minder kledder uit. We hebben ook zo'n nieuw ding hier. Dus, uh, ja. Ja, het is ook zo, dat vind ik ook zo raar, de overheid streeft naar de bouw van 75.000 woningen per jaar. Al wordt dat nu niet gehaald. <laughs> en door de RBS-uitspraak wordt het nog moeilijker. Dus het, is, het slaat ook helemaal nergens op dat je zegt, ja, wij streven naar 75.000 woningen per jaar en dan uh, het aan de andere kant onmogelijk maken. Ja, dat, dat was ook zo bij, uh, bij dat huis dat uh, uh, gebouwd uh, waar ik het over had. De overheid die zei: Ja, we gaan. Het is een beetje in het buitengebied, dus we gaan geen. Uh, we gaan geen brandkraan aanleggen. Maar je moet wel uh, water hebben om minimaal uh, een half uur te kunnen blussen of zo. Dus moet je een vijver aanleggen in de tuin? Oké, okay, nou dan leggen we maar een vijver aan in de tuin. En dan uh, komen ze even later weer van. Uh, van. Uh... Ja, maar die vijver, die, dat is een. Rechthoekige bak, dat mag niet. Het moet, er moeten ronde, ronde vormen in zitten. Oh, en toen wei. kwamen ze erbij met: Ja, u moet eerst een flora- en fauna-scan laten doen. Om te kijken of er geen zeldzame uh, beschermde dieren zitten op die plaats waar je die vijver wil. Dan uh. <laughs> kan het straks zijn dat de overheid je gebied een vijver te maken en je tevens verbiedt een vijver te maken. Dus, ja. ja, Dat is eigenlijk hier ook zo, ze zeggen ja, we willen 75.000 woningen per jaar bouwen. En dan zegt eh, een ander deel van de overheid, zegt van, uh, ja je mag niet bouwen. Welkom in Nederland. Maar uh, Josje, heb je stofzuiger gevonden? Hij zit volgens mij hij zit in de handleiding door te lezen of hij daar goud in handen heeft. Ja, we zijn benieuwd. Uh... Ik hoor hem niet meer. Volgens mij heeft die... staat hij op mute of zo. Heeft u dat wel door? Ik heb hem... Ja, sorry. Ik had hem op mute. Ik had het niet door. Dankjewel, ja. mannen. Ik heb dus de doos erbij gepakt. Er staat niet op uh, wat het wattage is, vreemd genoeg. Dus oh. ik heb nou de handleiding, maar die is in het, ja, in het Cypriots, Bulgaars, Roemeens. Uh, en nog een heleboel van die uh, lokale taaltjes hier, maar uh, ik kan het dus niet vinden. Mm. Maar hij zuigt. Het is wel een goed, uh, goed stofzuigertje, hoor. Het is, hij okay. zuigt lekker. Het zal eentje voor buiten de EU zijn, denk ik. Uh. Ja, het zal. Wel, ik kan het nou, ik De, de stofzuigerhandel de... gaan. Ik ga ja. als stofzuigerhandelaar. Ah, die krijgt af nog ja. een applausje van mij, hoor, de hero. Dankjewel, Johan. Dat ja. motiveert. Ja, ja, ja. Nee, goed, uh, ja. we hadden nog meer berichten liggen, dus ik, uh, ik ga even naar het volgende bericht toe. Uh, oh, moet ik hem wel even selecteren? Het is wel grappig dat die, het is wel grappig dat die twee elkaar opvolgen, hè? dus 14 miljard minder aan woningbouw, want die stiksto stikstofuitspraak uh, haalt alle nieuwe woningen van de markt en vervolgens huizen te duur voor starters. Precies, oh, yeah, yeah, yeah. ja, je hebt een bruggetje al gemaakt. Maar ik had ze ook expres op uh, die volgorde gelegd. En kijk maar alvast naar de bericht wat daarna komt. Josje, uh, we gaan ergens naartoe. Er zit een climax <laughs> in, zit in dit alles. <laughs> er zit een climax in dit alles. Maar uh, inderdaad, huizen te duur door, uh, voor starters, uh, ja. Ja, en belachelijk is dat de minister komt met stevige maatregelen. Ja de hele oorzaak dat de huizen duur zijn is, is stevige maatregelen. Als yeah, yeah. we geen stevige maatregelen hadden, zouden zouden ondernemers gaan berghuizen neerzetten. Maar het hele, het hele idee is dat je, dat je dat vergunningen circus, plus dat je bestemmingsplannen allemaal tegenhouden dat er huizen gebouwd worden. Ja, en stikstof. Nou zeggen ze vaak of, uh, van starters en die maken nog minder kans vanwege de strengere hypotheekregels. Ja, daar, uh, daar zal het door komen. Ach, het is kruis, kapitalisme is, is weer hè? Als je veel laat bouwen, dan gaat vanzelf de prijs omlaag. Dan hebben ze niet zo'n grote hypotheek nodig. Ja. En er staat er eigenlijk, hier staat uh, zegt 6% van huizen aanbod is beschikbaar voor alleenstaanden met een modaal inkomen, becijferde hypotheker. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant is die situatie voor woningzoekenden met een modaal inkomen het meest uitzichtloos. Ja. En in Friesland maak je nog meeste kans om een woning te vinden. Dus uh, ja, het is gewoon... Uh, ja daarna gaat het over actie van de minister. Ja, het is toch. Uh, de e NAG-premies verlagen en de kosten kostengrens verhogen. En ja, het is toch. Het is. Het is, het is ja, het is te gek voor dat een, het, je, het kan niet zo zijn dat ze dat niet doen, maar Aan de ene kant zitten ze gewoon de huizen bouwen te verbieden. En aan de andere kant gaan ze proberen te zorgen dat starters een woning kunnen krijgen. Je weet gewoon gegarandeerd dat dat niet gaat lukken, want die huizen worden niet gebouwd. Ja. Het is een beetje als je z'n express toen natuurlijk, hè? want zij komen er weer uit als, ja. een, als een soort messias van uh, wij gaan uh, jullie weer even, uh, uh, volgende keer wel weer op mij stemmen, hè? <laughs> ja. ja, dat is altijd het verhaal van uh, de overheid breekt je benen eerst en dan uh, geven ze je krukken en dan zeggen zo, zo, zie je wel, zonder ons zou je niet kunnen lopen. Hm. Precies. En ja. hier staat zelfs aan, daarnaast is de oplossing volgens Ollongren vooral veel nieuwe huizen bouwen. <laughs> ja. Ja. Ah, nee, dat gaat lekker. En je dan er zien dat... Ook geen dood, dood gewoon het zinnetje weer. Opnieuw hier in dit artikel. Door woondeals te sluiten met de regio's. Waar woningbouw het meest nodig is, moet er jaarlijks 75.000 nieuwe huizen bijkomen. Maar dan staat er ook, de vraag is of dat gelukkig met, met de hoge stikstofconcentraties. En Niet nou, vanwege de hoge stikstofconcentraties, want die zijn niet hoger geworden. Maar vanwege de, de belachelijke eisen die ze eraan stellen. Ja, maar dan ga je natuurlijk krijgen dat alleen de overheid nog huizen mag bouwen. Hè? Want die, uh, ja, die staan toch boven alles en die mogen bepalen wat het algemeen belang is. Ja, dus, ik wil nooit een overheid een huis zien bouwen hoor. Maar... Nee, maar goed, ja, dan <laughs> die geven we daar opdracht toe. Maar dan is het gewoon weer. Al, ja, dan, dan is alle, alle toch... sociale huurwoning wat er nog komt, zeg maar. Kunnen zij bepalen wie erin gaat en zo. En, uh, ja, is... ik denk dat dit ook, is ook een beetje een geval van. Uh, if it moves tax it. If it keeps moving, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Dus dan houden ze zichzelf de hele tijd relevant omdat ze ja. het eerst doodslaan en als het dan half dood is, dan gaan ze het weer uh, verplegen en uh, subsidiëren. Ja. ja, en zo blijf je, hou je jezelf relevant. Ja, want ik denk dat, dat zien we het volgende bericht wel weer, dat er een, een hele nieuwe humanitaire crisis in Nederland ontstaat en uh, kunnen zij weer optreden als reddende engel uh, met al die huizen die ze laten bouwen. En uh, ja en dan kunnen ze nog meer dingen bepalen want ja, als jij in een huis van de overheid woont, dan kan de overheid bepalen wat jij die kan jou ook weer eruit flikkeren als, als je libertariër bent bijvoorbeeld ja. of uh, voor, voor, voor een vorm voor democratie bent of iets anders, weet je wel ja, dat ja, geeft een extra, extra controle als jij in een huis van de overheid zit en, en voor gedeelte in Amerika hebben ze het natuurlijk ook gedaan. Je had ooit die Fannie Mae en Freddie Mac. Dat waren twee van die enorme hypotheek -toco's. En die hypotheken, die banken uh, verkochten aan van die zwervers, zeg maar, waarvan ze zeker wisten dat ze het nooit terug konden betalen, die, ga die verkochten dat gelijk door aan Fannie Mae en Freddie Mac, die hypotheek. Maar dan vraag je je af, van waarom kochten die Fannie Mae en Freddie Mac dat soort uh, dwaze hypotheken dan? En dan wordt heel erg gezegd van, ja dat kwam omdat ze in, een, ze zaten in een, uh, een pakketje verpakt en dan hadden ze toch een triple E rating. Uh, want uh, er zaten een paar goede hypotheken bij en een paar slechte, en bla bla bla. Maar het is natuurlijk ook zo dat Fannie Mae en Freddie Mac, die hadden eigenlijk impliciet een soort overheidsgarantie, want het waren... Uh, government sponsored enterprises. En er werd wel gezegd van, van nou, het is niet helemaal overheid. Maar toen de stond aan de knikker, knikker kwam, toen nationaliseerde de overheid gelijk deze twee hypotheektoco's. Dus dat betekent eigenlijk dat de overheid daarmee in één klap uh, eigenaar werd van al die huizen. Tenminste, de eigenaar is nog steeds de eigenaar, maar die hypotheek is in handen van de overheid. En aangezien al die dingen dan onder water stonden, daarna, zij, hebben ze eigenlijk allemaal uh, die, die huizenbezitters in hun greep. Ja, en inderdaad, we komen nu ook bij het volgende bericht. Dat gaat over uh, steeds meer uh, daklozen in Nederland. Ja, ze zijn naar een all-time high aan het gaan, hè? <laughs> ja, dat we... gaat ongeveer gelijk met de goudkoers. <laughs> ja. Het aantal daklozen in Nederland is sinds 2009 verdubbeld. Dat vind ik door al wel een behoorlijke stijging. Ja. Uh, 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65... Oud, ja, oud geen vaste woningverblijfvaart. Waarom ze dat nou beperken tussen de 18 en de 65? Dat, uh, dat vind ik apart, hè. In 2018 waren dat er 39.300. Uh, uh, dat is dus wel in een tijdsbestek van 9 jaar verdubbeld. Maar uh, ja, dat is uh, tolopwoordelijk. En het is verdrievoudigd. Het uh, staat een aantal jonge dak daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud. is dus zelfs verdrievoudigd tot... 12.600, dus dat is nog harder. het gaan vooral veel mm. jongeren. En wat natuurlijk ook altijd uh, gezegd moet worden is... Uh, 84% van de daklozen is man. Mm. En veelal, uh, vele van hen zijn alleenstaand. Ja, het is gewoon heel moeilijk een vriendin te krijgen... als je een dakloze bent. Dan ja, hebben ze gewoon geen zin in die vrouwen. Dus ja, dat is een beetje een, een mooie... Uh, eerst uh, verbiedt de Raad van State Huizenbouwen. Dan zegt de minister... Nou, uh, ja, we gaan actie ondernemen... In plaats van stoppen met de actie ondernemen. En dan uh, heb je het aantal daklozen dat sterker oploopt. En ja, in Amerika is het natuurlijk helemaal te gek. Hè? In Amerika, als je kijkt hoeveel daklozen daar wel niet rondhangen hangen. Daar zijn de prijzen in, in bijvoorbeeld Californië echt enorm. Dus ja, daar, daar, daar, kan, je, ja, daar kan je heel snel geen huis meer betalen. Dus uh, ja, dan heb je gewoon hele tentenwijken heb je daar staan. Ja, ja dat, dat zie je inderdaad steeds meer. Uh, van die echt gewoon hele ghetto's. In uh, dingen heb je dat ook, hè? In, die, uh, in Las Vegas, onder die stad. Zitten daar ook, uh, heb je zo'n uh, zo buizensysteem. De, de, de, en daar uh, ja, slapen net zoveel mensen als daarboven soms. Dus, uh, ja. Ja. Het is lijkt wel heel warm in uh, Las Vegas. Met, uh, met uh, die leeftijden, ik denk dat het heel moeilijk is om dakloos te zijn in Nederland jonger dan 18, ouder dan 65. En zeker als jij, de mensen ouder dan 65, hebben allemaal die AOW. En, en uh, ja, je kunt toch vaak op plaatsen, uh, als jij dus een AOW-uitkering hebt, en je, dan heb je een inkomen, hoort het maar zo te zeggen. Dan kun je op, zo, op zoveel plaatsen. Ja, ik weet het niet hoor, maar het lijkt mij moeilijk om, eh, om dan. ...dakloos te zijn. Nou, ik, ik kan je vertellen... Ja, ik, eh, sowieso, in de winter en zo... ...dat dus lijkt me heel lastig in Nederland. He, ik bedoel, dat ik je het zeggen... meeste dakloos hebt in Californië... ...waar het klimaat heel... Uh, ...heel relaxed ja, is. Precies, maar ja. Niet in New York uh, waarschijnlijk... ...want ja, dan vries je gewoon één winter dood. Hm. Ja. Nou, ik, ik kan je vertellen... Ik, in, uh, ...ik heb een vriend gehad... ...die in Parijs heeft gewoond... ...en uh, die had daar een baan... ...en hij was, bijna, hij was toen bang dat hij ook... Uh, hij kon nog wel in een hotel terecht. Maar het was heel moeilijk om daar een betaalbare woning te krijgen in, in Parijs. Zeker als je daar moet werken. En ja, je had daar uh, heel veel... Uh, van die, van in die parken ze hadden allemaal tentjes en zo. En het waren niet, niet zwervers of zo die daar wonen. Maar gewoon mensen die daar een baan hadden. En die, die gingen gewoon iedere Erg ochtend naar... Eens. Ja, die gingen naar hun werk toe. En uh, die wasten zich in de fontein. En uh, die sliepen in een tent. En dan hadden ze een, een best wel goed betaalde baan. Maar er so, so, so, so was gewoon geen woning uh, beschikbaar... Uh, Tenminste ja, geen betaalbare woning. Dan, dan is het heel ja. moeilijk om een bankrekening te houden om je salaris gestort te krijgen. Ja, dat, dat... Een bankrekening. Die, die zeggen hey, je moet een vast adres hebben. Volgens mij als jij in een tent zit. Dan komt ja, de KWC heen. Die, die bankrekening hadden ze al voordat ze dakloos werden, weet je wel. Maar uh, dan of ze hebben misschien een woning... Niet als de in, bank erachter komt, dat ze geen vast adres meer hebben. Uh, dan of ze misschien nog wel een woning ergens in Lyon of zo. Maar <laughs> ze hebben dan de, de baan, het centrum van ja. al het werk, dat zit in Parijs, weet je wel. Dat is ook wel een beetje een, ja. een probleem, weet je wel. Want alles dat, dat zit dan in die, uh, die grote steden en zo. Wat, ja, ja, waarom weet ik niet, maar het zit daar allemaal. <laughs> ja, maar je ziet dat... Ik, ja. Als je kijkt naar de loonstijging in Amerika, maar tijdens die crisis dan zie je het overal uh, in het rood, behalve in Washington DC, waar, het, uh, waar, het, waar de, de, de, ja, de meeste welvaart zit. Ja. dat komt natuurlijk omdat naarmate de overheid een steeds groter deel van de economie plant, dan, kunnen ze gewoon, um, uh, ja, dan, dan wordt die welvaart allemaal verdeeld in, in de hoofdstad. Ja. En daar zijn alle baantjes dan. En dan gaan de prijzen ook omhoog natuurlijk. Maar ja, dat, uh, dat geeft een enorme ongelijkheid. Dat uh, zo'n uh, elite die, uh, die uh, geld heeft. Ja, uh, ja, het noemt ze ook wel in dat uh, Versailles aan de... God, hoe heet die rivier in Washington? Uh, die rivier in de Washington? Ja, die, ja, ja we Versailles aan de Potomac, ja. Dat is vooral al die, die, uh, die mensen die senatoren... En die uh, congresleden en noem maar op... En al, al die lobbyisten die wonen dan allemaal... Daar rondom DC. Dat zijn woningen van miljoenen euro-dollars ofzo. zo. Het raar is dat je uh, daar dan ook veel ongelijkheid ziet, 50まで. want daar zitten ook weer een heleboel zwervers en uh, criminaliteit. En je ziet eigenlijk in Den Haag ook. In Den de Haag de overheid dan. Dus dat trekt aan de ene kant trekt een enorme berg lobbyisten aan. En, en uh, Ja. Uh, ook Europese van Europol zitten er lui, van het Europese Strafhof. Uh, de, de, dat trekt allemaal hoogverdieners aan. Dan gaan de hoogwoningprijzen vaak enorm omhoog. Maar je hebt uh, ook ik geloof 50% is allochtoon in Den Haag. Dus je hebt ook de Schilderswijk. Daar heb je dan best uh, ja, mm -hmm. wel een hoop armoede. Dus in zo'n stad alleen al is een enorme ja. Ja, afspiegeling van wat je krijgt als je een, een elite hebt die de, ja. die de armen helpt, zeg ja. Oh, dat had je toen ook met, uh, ja toen die ja nou, die hebben je iedere jaar natuurlijk in Parijs, maar ja toen, uh, die had grote rellen, dat er heel veel uh, zo in de fik gestoken werd en zo. En, hm. en dan vertelde die vriend van mij die daar woonde, van uh, alles is daar ingedeeld ook nog in uh, postcodegebied. Dus al die wijken die hebben cijfers, hè? dus uh, de, het regeringshart is dan één en dan gaat het van twee, drie, vier, vijf, et cetera. Uh, hm. Noord is geloof ik de zeventien, daarachter heb je studentenwijk de achttien en... Op een gegeven moment heb je dan um, die wijk waar de, die, die rellen waren... ...maar dat was ook dezelfde wijk waar die toenmalige president Sarkozy woonde. Dus, uh, maar dan, hmm. de, die had een grens, dat was dan die, die uh, snelweg, de pedoforiek. En aan de ene kant, als je daar woonde, dan, dan, dan was het afvoerputje van de hele maatschappij. En aan de andere hmm. kant van hetzelfde postcodegebied, <laughs> daar zat de elite... Dus dat is ook heel heel Het is gewoon lekker als jij ja. als jij elite bent om vanuit je dure appartement uit je raam te kijken en dan wat uh, zwervers te zien rondhangen, dat geeft een gevoel van nou, ik heb, het, ik heb het gemaakt. Maar ja, inderdaad uh. uh, heb je het ook een beetje Lava Meerdenvoort. Het is eigenlijk ook een beetje scheiding. Uh, aan de ene kant van Lava veel uh, ja, ja. Uh, uh, de, de, de arme wijk aan de andere kant. Uh, cool. De rijke kant. Uh, Scheveningen, zeg maar. Die kant. Ja, zelfs Wassenaar heeft een, uh, een sloppen wijk, hè. Zo, tenminste, ja. uh, uh, daar is de voedselbank begonnen trouwens. Ja. Dus, uh, ja, ik denk dat als je, als je het gemaakt hebt is het gewoon wel lekker om af en toe te zien uh, zwervers voorbij te zien komen kun je zelf toch nog op de borst kloppen. Want dan ja, zit je het te lachen, Josje. Uh, uh, <laughs> en dan kan je ook makkelijk aan uh, een kinderopvang komen. En uh, er. <laughs> Ja. Maar uh, uh, Ja, dat is het volgende bericht. Uh, is het verboden. Of tenminste aan banden moet het gelegd worden. Hè? Ja, er moet weer iets aan banden gelegd worden. Oh jee, ja. Het is wel jee. heftig, deze. Ja. ja. dat is ook. Uh, een thermal aan banden leggen, dat is ook zo'n zo uh, ja, zo eufemisme eigenlijk. Van, uh, ja, eigenlijk betekent: uh, we zetten een pistool op je hoofd als je het als je toch doet. Die, die foto, die riem die van die man, die. Voordat ze die foto maakten hadden, ze dat. Of, misschien is dat met een bedoeling gedaan of zo, ik weet het niet. Maar goed, ja, we gaan Die even... De... De dat de gaat toevallig. De Amsterdamse binnenstad. rondleiding in de Amsterdamse binnenstad moet per 1 april volgend jaar aan veel strengere regels voldoen. Zo stelt het hoofdstedelijk college van burgemeesters en wethouders. Dat dus kan natuurlijk ook een grap zijn, inderdaad... hè? Dan zien we inderdaad een foto van Femke Halsema dat ze een rondleiding krijgt en um, dit jaar zijn er al uh, beperkingen ingelegd voor het gebied rondom de Wallen en toen bleek dus dat er heel veel uh, van die rondleidingen net buiten de Wallen gingen plaatsvinden en daarom <laughs> hebben ze nou maar besloten dat die rondleidingen voortaan ook aan diezelfde regels moeten voldoen ja. uh, en dat bestaat bijvoorbeeld uit dat die groepen maximaal uit 15 mensen mogen gaan bestaan, dat is nu nog 20 uh, dan mogen ze uh, per Rondgeleide persoon 1,50 euro afdragen aan de gemeente Amsterdam, dat uh, is een belangrijk punt in het geheel, denk ik. Ja, uh. ja, ja, ja. Al, die, al die rondleiders moeten een uh, Kamerverkoophandel inschrijving hebben oh. en ze zijn ook nog een keurmerk aan het verzinnen, of dat ze dan uh, een bepaalde kwaliteit kunnen garanderen aan alle bezoekers. Want dat, is, uh. dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, uh, en en het zal niet af... meer toetsen. Als afsluitend stukje, als afsluitende Alinea staat er, de Amsterdamse binnenstad is de laatste jaren overspoeld met toeristen. Nou, volgens mij is het al vanaf dat ik geboren ben, maar ja. de groepjes mensen zorgden steeds meer voor overlast. De groepen werden groter en vaak werd echt geschreeuwd. Daar werden de afgelopen jaren al regels voor gesteld, <laughs> net als voor het gebruik van geluidsversterking. Nog mag niet meer worden geschreeuwd. Nee, het is een verbod op schreeuwen. Dan ben je ook 1,50 euro, euro betalen als je schreeuwt. Uh, ja, nee, dan ja, maar je ook nog apart uh, vond In je pakket kun je het schreeuwen voor 1,50 euro afkopen. <laughs> die inclu inclusief vijf keer schreeuwen. Ja, er <laughs> is dus een stempelkaart erbij. <laughs> <laughs> ja, wat ik ook wel mooi vind, daarnaast zal het niet meer toegestaan zijn om gratis rondleiding te geven. Dus, dat is ook behaafd. Uh, dus uh, ik krijg iemand uit buitenland op bezoek en die wil ik even een rondleiding geven door de Amsterdamse binnenstad. De, dat, eh, dan moet ik daar geld voor vragen. <laughs> en ingeschreven zijn bij de Kamer. Ja, ja, ja. <laughs> oh, en mooi. als je dan op Airbnb. Al... Eh, nou ja, goed. Nou ja. Maar dit volgens mij komen over, waar uit, uit de VS. Ik heb toen een uitzending van Stoffel hierover gezien. Ik uh, denk twee jaar terug of zo. En dat ging ook al over dat, uh, dat ze in New York de, de, de rondleidingen aan banden wilden leggen. Bij, ja, vrijwel exact hetzelfde verhaal. Dus, uh, ja. ja, er is een ja, ja, beetje een uh, war on tourism bezig onder Vindgehalsemaar. Ja, ja. ja. Want uh, ja, ja, er zijn ja, allerlei ja. mensen die daar wonen die klagen dan over toerisme. Want ja, wat hebben die eraan dan die toeristen? En dan, dan uh, ja, die, die toeristen die, die stemmen niet. Dus, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel een hele hoop business kosten als je dat uh, toerisme de nek omdraait. Uh -uh. En ze had ook ja, dat al dat Amsterdam volgend... ding weggehaald. Hè? Dat moest ook verdwijnen, want dat was te individualistisch. En toen weer teruggezet zodat uh, uh, zij... ze dat Toen weer teruggezet. Hè? Als ik als daar ja. komt staan van kijk, ik heb het weer teruggezet. En, uh, nou ja. Het... <laughs> Met die staat het nou weer... Ik verbied het eerst en dan verplicht ik het weer. En dan uh... ja. Staat het nou weer terug dan? Staat het ja, ja, ja. ja, ja, ja, staat... ja zodat oh, Femme gemaakt, komt toen een stem uitbrengen. Vlak voor dat uh, ding wat ze dus terug had laten zetten, weet je wel. Dus ja, het is, uh... moest toen wel weer wie Amsterdam worden, maar... het <laughs> ja, is nog steeds de i Amsterdam. Heel te individualistisch. Ja, het is echt... Uh... Rare wereld leven ja, ze, wij. Ze, ze, hebben, ze hebben er dus niet Amsterdam van gemaakt. Van wie Amsterdam? Ja ja, ja, ja, ja. Maar uh, we gaan even naar de EU toe. Dat is lang geleden. Ja, ja, ja. ja dat is <laughs> lang geleden. Oh, ja, je ja, ja, zit in Servië natuurlijk, hè. We gaan even virtueel naar de EU toe. Oké, okay, Hiro, hier is het bericht. Oh, shit. Er is zo'n melding. Oké, okay, uh, EU officials uh, float... Uh, Oh, 100, bil 100 B, dat so? is 100 biljoen. Miljard. 100 miljard. 100 ja. miljard. Uh, boost for European companies. Oké. Okay. Ja, dit is weer zo'n stimuleringsproject. Dat had uh, achter, de, achter het Nederlandse project uh, gekund. Ja. En Dan, uh, ja, dan gaan ze ze, ze. ze gooien een heleboel geld in het rond. Om. Uh, om de implosie maar van zich uh, om maar weg te houden Terwijl, ja, een ja. helikoptergeld maar maar, het, als je verkeerde investeringen gedaan hebt dan moet je dat, laat, zich, het systeem zich laten reinigen dat, een recessie dat is er ergens goed voor dat is om te zorgen dat mensen weer ontslagen worden uit bedrijven die zinloze dingen doen ja. omdat ze geen winst maken en dat die mensen wel gaan werken voor bedrijven die zinvolle dingen doen zodat je over het algemeen meer zinvolle dingen gedaan krijgt dan ja. niet, niet zinvolle dingen maar als jij maar geld blijft schuiven in die niet zinvolle dingen ja, dan, dan blijf je dat overeind houden net als die, die, die fossielen van banken uh, ja, dat kan je, ja, weet ik niet hoe lang, proberen overeind te houden. In Japan doen ze dat al, al tientallen jaren, proberen ze van die zombiebanken overeind te houden, die allemaal leningen hebben in zombiebedrijven en, en voeren allemaal infrastructurele zombieprojecten uit en bruggen naar onbewoonde eilanden. Maar ja, uh, je moet gewoon de economie zich laten aanpassen. En uh, ja, af en toe dan veranderen de behoeftes van mensen en dan hebben je weer andere bedrijven nodig. Af en, toe ja, dus eens, af, af en toe heb je gewoon een, een, een, een bosbrand nodig in de economie, zeg maar. Af, wat, of drie. Drie, drie <laughs> tegelijk zou ik doen. En drie bosbranden. Ja, Oké. Okay. Ik, ik had een vraag over uh, uh, uh, wat jullie er dan van denken. Dat heel veel van die Alibaba producten uh, worden verzonden vanuit China. En uh, die, die verzendkosten in China zijn 10 cent, om het maar zo te zeggen. Want... Uh, ja, als je ziet wat voor een regel sowieso, wat voor regels dat er hier aan bij de post.nl uh, gelden. Maar in ieder geval, in China is, is, is die kostprijs van het verzenden heel laag. En door de internationale postregels uh, is alle binnenkomende post vanuit het buitenland, moet dat worden geleverd. Hè, door de ja. postbedrijven van dat land. Ja, ja. Um, dus Alibaba kan tegen ontzettend lage verzendkosten vanuit China een televisie. Uh, ja ...goedkoper aanbieden... ...omdat er gewoon geen verzendkosten op zitten. Terwijl dat als een bol.com in Nederland... ...dezelfde televisie... ...dan is die aan verzendkosten... En van in hetzelfde Nederland... ...zijn die verzendkosten tien keer zo hoog. Dus... Ja, ik, heb, ik heb wel eens een, een ansichtkaart gestuurd... ...vanuit China... ...op vakantie naar Nederland... ...en dat was... ...goedkoper om die vanuit China naar Nederland te sturen... ...dan om hem vanuit, Nederland naar, vanuit Den Haag naar Groningen te sturen bijvoorbeeld. Ja. ja, nou heb ik hetzelfde hier. Ik betaal voor een kaart, want ik stuur wel eens een kaart... ...betaal ik, uh, volgens mij is 80 cent... ...80 dinars, sorry, dus dat is 70 cent... ...voor die postregel en dan kan ik hem door heel Europa kwijt. Nou, ja. Maar de reden hiervan is natuurlijk dat, dat het... Normaal zou je bij echte bedrijven, en je postsector, dat is natuurlijk heel erg uh, nationaal. Ja, maar bij bedrijven, ik. die zouden gewoon uh, onderhandelen, contractonderhandelingen. En er die, die zijn er niet van die opgelegde afspraken die zeggen van ja, je moet het, je moet het uh, verplicht bezorgen. Want op die manier is ook het originele Ponzi scheme ontstaan. Ik weet niet of je dat wel eens uh, gehoord hebt. Maar uh, die, die Charles Ponzi, die had zo'n piramidespel. En... Maar wacht, wacht, wil ik nog, nog even op dit artikel door, ja. uh, diezelfde producten die je in China koopt hebben vervolgens, worden die door de Nederlandse douane allemaal niet gecontroleerd, want er is niemand die daar kijkt in Nederland, dat mag allemaal gewoon, want die, alle pakketjes moeten lekker door kunnen hè, bij ons, dus. Ja. Uh, Prima, ja, goed over. zo, ja, ja, vind ik. Uh, ik heb heel maar... vaak dat ik uh, belasting La moet betalen. Ja, laat de douane ja. maar vooral niet naar kijken. Ja. Nou, ik heb het idee dat er, als je dus bedragen, kijk als je producten boven, de zoveel, uh, boven een bepaald bedrag uh, importeert, dan wel, maar heel veel kleine dingetjes, zoals, uh, nou ja, kleine rotzooi die je koopt op Alibaba. Daar zit dus geen BTW op en die wordt ook niet nageheven. Dus dan heb je ook alweer 21% voordeel tegenover iedere ondernemer die in Nederland wel zijn btw aftalen. Ik wou dat wat iedereen dat uh, kan doen uh, bol.com ook uh, kan doen. Het is gewoon een hele probleem de overheid natuurlijk. Hè. Maar er is een heel interessant artikel en misschien moet ik dat even nog opzoeken. Uh, over, uh, die, die ken je wel, Lysander Spooner hè? Daar hebben ja. jullie wel van gehoord? Oh, schaam je Josje, schaam je. Google hem even, die vet ga je eerlijk vinden. Die had ook een baard. Lisanne de Spoenen is een van de bekendste pre-libertariërs. En die heeft ooit willen concurreren met de overheidspostbedrijf, zeg maar. En... Dat is hem uiteindelijk niet... Onwenselijk ja, monopolie is in de VS. Ja, ja, ja. En hij ging daar gewoon er tegen in. Hij zelf een postbedrijf begonnen. Hij zelf post heeft zelf postregels uitgegeven. En uh, ja, hij kon het voor, uh, voor een fractie van de prijs van de, van de, van de staat doen. En nou ja, uiteindelijk... Uh, stond de, de overheid dat niet toe natuurlijk. Maar daardoor heeft de overheid wel die prijs onwijs om, om omlaag moeten brengen. Uh, om um, tegen liet van de te kunnen concurreren. <laughs> dus uh, dat is een verhaal, dat staat volgens mij op fee.org geloof ik. ik. Ik zal het een keertje opzoeken en dan, dan ook op de website gooien. Een heel gooien. bekend verhaal, maar uiteindelijk is het ja. toch door de, de overheid nek om te draaien. Ja, helaas. helaas. Maar het ja. dat, dat, dat is gewoon een heel raar systeem met de met die internationale verplichting om die post te versturen. Maar, en dan weet ik niet of dat zo werkt met die, want die Chinese bedrijven die hebben vaak een flat fee afspraak gemaakt en volgens mij is dat gewoon een afspraak van nou wij mogen zoveel pakketjes versturen als we willen kunnen er, we betalen een vast bedrag voor kunnen er veel zijn, kunnen er weinig zijn dat, uh, dat maakt ons niet uit maar dan, dan uh, moet jullie beloven voor dat bedrag alles, te, alles af te leveren en dan, wordt het, dan krijg je voor bulk krijg je een, hele, ja, krijgen ze een hele goede prijs ervoor en dan, uh, ja, uh. maar ik moet zeggen de, ik had deze taxationist theft, uh, umbrella besteld van iemand die ook in de uitzending is geweest. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Then, then ja, ja, ja, ja, ja, what the nou Een aantal dingen. <laughs> ja. Een mok. Een, mok, een zo stempel om uh, taxation is feft op dingen te stempelen. En, en uh, een aantal uh, mokken en een, een paraplu, geloof ik. Maar ja, uiteindelijk uh, werd daar ook één ding. ook kwam uit de VS dan. Er werd uh, behoorlijke uh, invoerrechten overgegeven. Omdat het, mm. ja, formeel staat er dan een prijs op. Ik heb het wel eens vaker gehad, en uh, dan wordt het verdubbeld tot bijna een prijs door de invoerrechten. Mm. Maar der, der, ik, volgens mij werkt het niet meer helemaal zo met die, uh, of niet op alle vlakken zo met die, met die postverplichting. Uh, maar het was ooit met die Charles Ponzi zo, dat, je, dat het inderdaad zo was, als jij een postzegel had, dan moest de andere kant die had zich verplicht om, daar, om dat af te leveren. En wat er toen gebeurde is, op een gegeven moment was er een hyperinflatie. Uh, en toen werd de Hongaarse forint die werd heel goedkoop. Dus je kon die, postzegels, die, die zegels in, in Hongarije die kon je tegen heel weinig geld kopen. En daar kon je dan uh, in Amerika mee versturen. En omdat, die, omdat dat niet was bijgewerkt. En door die hyperinflatie werd die prijs natuurlijk allemaal heel erg uh, flu uh, fluctueerd. En die postagentschappen die zijn heel traag. Dus die bleven die zegels accepteren. Ondanks dat ze aan de andere kant gewoon niks meer dragen. En hij beweerde dat hij dat kon, met arbitrage kon uitbuiten. En daar heeft hij toen investeerders op binnengehaald. En die kon hij enorme rendementen beloven met dit hele verhaal. En uh, wat bleek uiteindelijk gewoon dat hij de nieuwe investeerders betaalde met geld van de oude investeerders. En zo een enorme piramide bouwde. En, en hij heeft nooit dat hele... Uh, gedoe gedaan. op een gegeven moment ging er zoveel geld in om. Dat is gewoon meer dan, de, dan de, alle postzegels bij elkaar of zo. Dus toen ja. hadden ze wel door dat er iets niet klopte. En uh, ja, toen nou, uiteindelijk viel dat hele piramidespel door de man. Maar daar is het verhaal Ponzi Scheme vandaan gekomen. Wat, uh, wat, wat wij piramidespel noemen, noemen ze in Amerika, Ponzi, Ponzi Scheme. Dat is naar aanleiding van Charles Ponzi. En het begon met deze post uh, ja, zegels. Het zijn, het zijn gewoon postzegels... Uh, ja, die internationaal gelden of zo. Spannend, dat is wel leuk, wist ik niet. Ja. Nou, misschien kun je dat opzetten, Yoshi, met uh, de Chinese. Uh... <laughs> ja, dat ja, je van, je van de... alles via China verstuurd. Precies, ja, ja. Zet een bedrijf in ja, ik, ik China ook. Ik, ik, ik zit hier in het Afrika van Europa, jongens, dus ik zit perfect. Ja, uh, uh. ja, ja. Ik, wat daar betreft, kijk, ik kan wel even wat laten zien. Het, uh, wacht even, hoor. want we zijn nou toch leuk live, hè? Dus dan kan er, uh, ik pak het er even bij. <laughs> Oké, okay, jongens, we het live uh, wat bijgepakt. Ik wel, uh, Zal ik ondertussen wat mij opvalt, is dat heel veel mannen die emigreren, die gaan naar uh, arme landen toe. Waar het bier heel goedkoop is. De <laughs> vrouwen die emigreren liever naar Londen toe of die gaan liever naar Sydney wonen of, uh, of Parijs of Londen ofzo. Ja. Ik weet niet of die, die zichtbaar ja. is. Hier hebben we de e ja, Dus die kan uh, uh, e zijn, belastingvrij bij mij worden gekocht. Oké. Okay. En dan wordt die met het, uh, met het uh, goedkope postzegelsysteem... Uh, ja minder duur, hè? Maar als ik hem in, in Nederland naar Servië zou moeten versturen dan ben ik al uh, 17 euro verzendkosten kwijt of wat het ja. ook mag wezen. Maar die kan je gewoon met e geld sure. betalen hè? Uiteraard, je kan alles met E-Grills betalen, Johan. Ja, ik weet het niet. Uh, ja, ja. <laughs> en ik heb, ik heb uh, kijk, ik heb, voor, uh, ik, heb, ik heb niet één mok in aanbieding, maar ik heb nog een mok. Kijk, deze is ook te koop. <laughs> Was is dat gewoon niet dezelfde mok? Of, uh... <laughs> nee, dat is niet dezelfde mok. Maar... <laughs> dus draai je niet gewoon om? Dus Op de, maar... <laughs> okay. de mensie? Ja, maar dat we, volgens mij. Ja. Nee, want kijk, bij deze mok zit het oren aan de andere kant. Zie je? Dus het is duidelijk een andere mok. Ja, ja. Ja. Dat ook een ja, Wat mij overigens valt ook met die Chinese bedrijfjes die, die uit Hongkong uh, elektronica opsturen, is dat die veel beter door hebben hoe je iets door de belasting heen krijgt. Die, zetten, die doen het in het een of ander vies plastic zakje. En uh, die zetten er op uh, toy of zo. <laughs> of, uh, en, een, en een laag prijsje. En dan kon het beter door de douane Ik heb ooit een keer een DVD van Atlas Shrug besteld uit Amerika. En die, zeiden er, uh, ja, die zetten er dan weer een achterlijke, achterlijke prijs op. Waardoor de die douane gelijk getriggerd werd. En uh, gelijk allerlei belastingen er bovenop ging gooien. Maar die Chinezen die zijn veel praktischer kapitalisten. Die, die, uh, ja, die weten gewoon goed hoe ze door de douane moeten loodsen. Omdat ze anders niet verkopen. Maar als je iets uit Amerika bestelt ben je bij jou altijd de shaak, want die, zijn allemaal zo, ja, ja, die geven allemaal netjes door en die schrijven netjes op de vrachtbrief uh, hoeveel het waard is en uh, ja, dan ben je gelijk de shaak. Want dan ja. is het geloof ik al boven 25 euro of zo dan is het al uh, een probleem. Ja, maar uh, ja, dan is het niet tijd om uh, naar uh, de G7 te gaan. De G7 top, er is weer van alles uh, gebeurd. Ik heb hier een berichtje G7-leiders. Uh, die die uh, hebben Haai. Een beschermde haai. Nee, sorry. <laughs> er zit hier een foto van een haai, maar sorry een nee, tuna uh, natuurlijk tonijn. Sorry. G7-leiders die serveer uh, werd. Uh, zeg jij het maar even. Ze <laughs> hebben <laughs> <Toen> een <laughs> beschermde tonijn. over die EU. Oké, oké. Over die EU. Dat is nog wel even, uh, we waren een beetje afgedwaald, maar. Ze gaan uh, dus European Champions maken door deze subsidie. Heb je ooit wel eens door subsidie een, een champion gecreëerd? Ge ge ge en Die nee, moeten dan nee. Tegen, de, tegen Google, Apple en Alibaba kunnen opboksen. Dus daar, dat wordt weer een lachertje. Net zo leuk als de EU, die probeerde de meest dynamic economie van de wereld te hebben in het jaar 2005 of zo. Wat mooi uh, de mist ingegaan ja. is. Maar uh, ja, ze gaan dus uh, ze gaan Champions maken, denken ze. Hmm. Maar eh, G7-leiders, ja, dat vond ik wel een mooi bericht. Dat die, die, uh, die kregen een beschermde diersoort, uh, de blauwe tonijn, uh, op hun bord geschoteld. Ja. En dat is wel altijd wel mooi dat ze dan, uh, dat ze dan diezelfde G7-leider ook... Uh, 20 miljoen beschikbaar stellen om de bosbranden in Brazilië te uh, bestrijden. En omdat ze zoveel om de natuur geven. Ze geven zoveel oh. om de natuur, maar ze zitten wel... Tijd, zouden ze dat dan gedaan hebben ook tijdens het eten van die beschermde blauwe vinvis? Dat ze aan de tafel een, een hapje van die blauwe vinvis of blauwe tonijn zitten uh, weg, te, weg te bikkelen. En dan tegelijk zeggen we ja laten we, nou, uh, laten we het, uh, de, de planeet redden door 20 miljoen uh, voor bosbranden beschikbaar te stellen. Ja, ja, ja. En de, hypo, de hoeveelheid hypocrisie bij, dit, bij dat soort lui is gewoon... Is gewoon ik snap niet hoe je daarmee kan leven. Ook die Leonardo DiCaprio. Die, die, uh, die geeft dan ook 5 miljoen. Om de bosbranden te bestrijden. In Amazon. Dat was opeens helemaal gehyped. Er was op zich niks bijzonders aan de hand. Want de uh, ANASA zei al dat het niet boven gemiddeld was. Die bosbranden. En in Afrika zijn er veel meer bosbranden. Maar... En, en er zijn ook bosbranden in Peru. En, en uh, in Bolivia en Paraguay. Maar ze focussen zich op. Brazilië, want daar zit Bolsonaro en dat is een Trump uh, vriendje. Nou, dus moet er gezegd worden dat dat komt door de greedy Trump vriendjes die de ondernemers vrij spel laten gaan. En die branden het hele Amazon de longen van de wereld af. Dat was dan een narrative. Maar die Leonardo da zegt toch, oh, ik stel 5 miljoen beschikbaar. En ik heb even opgezocht dat hij heeft een, een jacht van, ik geloof 180 meter of zo. En, en, dat, en ik heb een beetje gekeken wat het grootste jacht ter wereld was, dat was nog wat langer, en die had een, een brandstoftank van 1 miljoen liter, dus ik schat dat, deze, dat zijn jacht ongeveer een brandstoftank heeft van 700.000 liter. Als je dat wel vol tankt, dan ben je een miljoen kwijt aan een benzine tankbeurt. <laughs> als je daar diesel in gooit, <laughs> dus dan krijg je wel een paar zegeltjes voorbij denk ik. En uh, ja, dus het is vijf tankbeurten van zijn jacht, geeft hij dan uit. En hij zei de hele tijd over global warming: ze aan het zorgen maken. Ja. Maar uh, hij zit wel op een jacht van, uh, van 180 meter. Ja, Madonna had zich ook Die... nog. Uh, ja, de, de, de hele hypocrisie uit uh, Hollywood stond daar zich druk te maken, geloof ik. Maar, uh... Ja, en ook allemaal. Fake nieuws, ze hadden allemaal foto's uit eentje uit 1987, geloof ik. Een foto. En uh, allemaal oude foto's die uh, helemaal niet van hoe het er, er nu aan de hand is. Ja, Madonna, en bosbrand uit Argentinië, geloof ik. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> dat, uh, dat is zo hypocrisie. Maar het is er niet <hys> eens erg. Ik bedoel, ik heb van vandaag, uh, deze week, uh, moest ik een doorn werken. En dan uh, fiets ik door een, uh, een heidegebied. Wat een tijdje terug dus helemaal afgefikt was. Toen schreeuwde ook iedereen moord en brand en het zal nooit meer goed komen. Nou ja, het vond prachtig in bloei en bloei. Ja, het stond <lacht> ja, letterlijk. Maar het stond prachtig en bloei. En het was, ik weet nog wel, vroeger als het doorheen vies, was het gewoon een duf bruine zooi. En het is nu veel mooier, eigenlijk. Veel uh, kleurrijker en veel diverser. En uh, ja, ik probeerde net ook al te zeggen: van, uh, in de economie heb je cre creative destruction, maar dat heb je in de natuur ook. Nee, de economie en de natuur, ja. dat heeft toch veel met elkaar te maken natuurlijk. Hè? Allemaal spontane orde, natuurlijke orde. Maar uh, het is heel normaal dat, dat, dat, dat... Ja, die bosbranden zijn er altijd al geweest. En die zullen er ook altijd zijn. En dat is uh, gewoon een manier van de natuur om even alle oude zooien op te ruimen. En dan, uh, ja, kan er weer een nieuw leven ja, ik heb ontstaan. De, de statistieken van Amerika ja. gezien. Het aantal bosbranden is, is minder geworden door... Uh, het was in de jaren dertig en zo veel hoger. Hmm. Maar het is, het is kan wel, het wel zo... Ontlaan, in, he, maar... er, er worden geen kapvergunningen afgegeven, dus er mag heel weinig gekapt worden in Californië. Maar dat resulteert erin dat die bossen heel dicht worden. Dus als er een keer de fik in vliegt, dan krijg je ook enorme branden. Dus ze zijn wel groter geworden. Maar wat je vroeger had, in de jaren 30 had je inderdaad een hele hoge piek van bosbranden. Dat kwam doordat die natuurreservaten toen allemaal ontstonden. En uh, daarvoor was het gewoon, uh, gewoon natuur. En je had die indianenvolkeren die daar leefden. En die uh, deden ieder jaar gewoon gecontroleerde kleine branden. Om te zorgen dat er meer ruimte kwam. En daarmee voorkwamen ze dus enorme grote bosbranden. En de indianen in de Amazonenwoud doen dat ook. Dat is gewoon iets wat al die indianenvolkeren doen. Die, uh, die, die plegen gecontroleerde branden. Om daarmee te voorkomen dat ze geen slachtoffer worden van een grote brand. En daarmee. kun ja, je uh, helemaal uh, nergens mee. Ja. En als je een ja. open ruimte hebt, die stopt die, stopt die brand dan. Maar ja, ja. die Indianen die daar in de Amazone zitten, die hebben vast geen. A. Ah, geen enkel idee dat Madonna zich aan het opwinden is. Nee, nee, nee, nee. En B. je hebt geen enkel idee wie Bolsonaro is. Nee, die irriteren. Ze gaan al die uh, blusvliegtuigen van het potverdorie. Wij proberen hier de ja, natuur onder controle te krijgen. Over, op de G7. Een enorme bak water over ze uitstort. What the fuck is dit? ja, ja. ja. Maar toen, toen die natuurreservaten in Amerika werden, dus volgens mij was het onder Wilson of Roosevelt, ik weet niet meer, een van die uh, linkse orakels, progressieve orakels, uh, die, uh, die, die, die, die, die wilde toen al die, uh, alles tot natuurreservaat uh, verklaren. Toen mochten daar dus niet, die Indiane volkeren moesten eruit, er werd al een reservaat gepleurd. En uh, ja, toen moest het onder wild groeien, en daardoor kwamen in één keer in de jaren dertig in één keer een hele. ...enorme piek aan bosbranden en zo. Dat, uh... Ja, Toen hebben ze later weer ontdekt... ...van oh ja, misschien die gecontroleerde branden... ...was toch niet zo gek wat die indianen deden. Dus, uh, yeah. Ja, en het is ook raar dat... Uh, ja, ...dat hier ook bos omgehakt wordt ...om in de elektriciteitscentrales te gooien. Mm -hmm. <laughs> maar dan moeten we opeens zorgen maken... ...over de longen van de wereld in Brazilië. Die, uh, ja, die, je, die uh, longen van de wereld... ...is ook overlanden. een bolste term hoor. Maar... Ja, dat, is ook, dat klopt ook al niet, begreep ik. Ja. zuurstofproductie. Maar het, is, uh, het, het, spree het spreekt gewoon erg, erg tot de verbeelding. En er zijn bepaalde mensen die schieten over dat soort dingen gewoon helemaal in de paniek. Over plastic flesjes gaat, of rietjes, of uh, oh, eh, bossen die branden. Z ja, dan, het eh, toch kan wel, als adem je adem kijkt het oppervlakte is gigantisch van de Amazon. Hè? Hoeveel daar dan van in de fik staat, dat is wel een heel klein beetje. En het groeit daar toch, die, die kleine... Boertjes ook die daar zitten. Wat voor moeite die moeten doen om dat oerwoud op afstand te houden. Dat is op mijn hand als, als je even je, je, je met je ogen knippert. Dan, dan ben je maar helemaal weggegroeid daar. En ik heb dat ook al gezien. In zo'n balie had ik zo'n uh, uh, zo uh, zo huisje gehuurd. Waar ik zat. En ja, dat, dat, daar kwam gewoon iemand langs. Omdat dan helemaal met allerlei chemische toestanden. Bijvoorbeeld, uh, het was ook niet zo fris waarschijnlijk. Maar... Ja, je moet het tegenhouden, want anders binnen no time is dat hele huis uh, door, de, door het oerwoud uh, opgegeten. zeg maar. Ja, ja die, die hele ja, Olympische, die, die Olympische Spelen uit uh, 2000. Uh, wanneer waren die Olympische Spelen in Brasilia? Of die WK's, EK, wat was dat? Uh, een paar jaar terug, maar dat is al helemaal overwoekerd, hè? Ja, als je kijkt naar die oude Olympische Stadia in Griekenland ook, ook in Athene is ook helemaal uh, dichtgegroeid. Ja. Nee, nee, en het een... is een belachelijke verspilling natuurlijk. Zou dat ja, ook uh... onder het stikstofbesluit niet meer kunnen. De Olympische <laughs> stadio. Ja, of doen we dat? Nieuwe kantoorgebouwen voor de overheid. Ja, ik zou het is... Eurovisie Songfestival grappen. Ja, die die, dat die wilde zegt, ik wel, niet, dan meer, doen we ja. niet meer. Die wilde ik niet. Maar wat ik wel een beetje uh, denk met die. Uh... Die hele g 7 en die, die hele hysterie erover. Dus dat gewoon niet gewoon zijn vanwege Bolsonaro dat hem onder druk willen zetten om controle te krijgen over iets of zo. Dat dat ja, de werkelijke reden is. Ja, de is. de vis eten. Ja, om goed dat druk te zetten. Het is natuurlijk allemaal hypocriet natuurlijk. Nee, die, bedoelt, die, die bosbranden bedoel je dan waarschijnlijk. Ja, dat is gewoon een, een dan is. Die bosbranden die ja. zijn er elk jaar, maar die, dat die nou zo enorm onder de aandacht worden gebracht. Ja, maar, ja. je zag ook een kaartje van een Afrika. Daar zijn pas echt grote bosbranden aan bezig. Uh, uh -huh. Als je dat uh, bekijkt, het is het veel, veel meer bosbranden. Maar ja, er zit geen rechtse regering die je uh, kunt uh, ja, beschuldigen van uh, hebzucht. En, uh, ja, dus dat, dat werkt dan niet. Uh -huh. Ik heb het idee dat af en toe alleen van die rechtse regeringen worden toegestaan om, om, uh, als uh, kop van Jut. Zeg maar. ja. bij die, met die Trump is dat ook zo de situatie. Nou, in, in Argentinië daar hebben ze, daar hadden ze onlangs een 100-jarige obligatie uitgegeven. Nou, als je weet, Argentinië is al negen keer fiets gegaan of zo, dus uh, ja, wie, welke maloot leent hij nou voor honderd jaar geld uit? Maar ze hadden nou weer een soort libertarische, een beetje gematigde fiscaal-conservatieve figuur, die heel hard bij hoog en laag beweerde dat hij de tering naar de neering zou gaan zetten en zo, dus krijgt de jaar lening. En hij ligt er alweer uit. De hele munt is weer 30% in elkaar geklikken. Dus uh, ja, uh, bad luck voor de mensen die 100 jaar geld hebben geleend aan deze regering. De les is dat je ook als er één regering lang een, niet een socialist zit... dat je ze nog steeds niet moet vertrouwen. Want de volgende ronde is het weer prijs. Ja, uh, uh. Uh, um, ik heb hier nog een nieuw check van Nu.nl. Uh... Ja, daar wil ik wel wat over zeggen hoor. Daar, daar wil je wil wat, wat, zeggen. Zeggen. wat over zeggen? Ja, over dat hele... Hele nu.nl Oké, oké, oké, Ik snap niet dat jij daar nog steeds artikelen van uh, behandelt Nou, gewoon omdat het <laughs> zo overduidelijk Het is nieuws uh, meer Precies, daarom waren we het erbij? Omdat het is gewoon zo overduidelijk en, uh... Het is een propaganda dit. Ja, ja, ja Dus inderdaad, ik heb namelijk Ik heb zat net even te lezen, want ik ben natuurlijk Ik heb het allemaal niet voorbereid Dus dat doe ik nou eventjes stiekem tussendoor wat een ongelooflijk artikel is dit nou weer opnieuw Peter. Nou, uh, Peter... dat is de reden dat ik het post Ja, ja, ja. Hoe gekend. Oh ja, ja. Peter, vertel. Nou, ja, laten we er maar doorheen gaan. Het is echt uh, bizar. Peter, vertel. Nou ja, er, er was een tijd ge geleden. En er zijn allemaal, allemaal van die verhalen van weer een record hittegolf en een record dit en record dat. En toen ja, was er, zijn er mensen gaan kijken... Naar... Het, gaat, het gaat in het hele verhaal van op nu.nl, gaat het nu even om de, de beeldvorming die nu.nl wil brengen. Dus ja. dan is dit. Het is ongelooflijk. <laughs> maar door, ga door. vertel het. Ja. Nou ja, het, het, het, was, het bleek dus dat er een heleboel hittegolven uit het verleden uit de database zijn verwijderd. Dus ja, als er dan in het verleden minder uh, hittegolven zijn verdwenen. Ja dan, dan heb je automatisch nu meer hittegolven dan uh, dan heb je allemaal records opeens uh, die je anders niet zou hebben. Uh -uh. En er ja, zijn mensen achter gekomen die die data hebben na zitten kijken. Ze zeggen hé hey, de oude data is opeens veranderd. En uh, Thierry Baudet geloof ik, die kwam daarmee mee in de Tweede Kamer. Hey, die, zijn, uh, die zijn weggemoffeld, hittegolven uit het verleden. En uh, dan gaat nu, nu gaat dan een fact-check doen <laughs> en dan begint de lol eigenlijk voorbij, <laughs> want dan, uh, het oordeel is niet waar, dit klopt, uh, dit was, was al wat totale onzin wat, uh, wat hier beweerd werd, want, uh, dan, <laughs> dan gaan ze zeggen, is het zo dat die hittegolven voor donkere maand staat? Nee, nee, nee, kijk. Kijk, je had dus eerst, de nee, KNMI deed dus een meting in de Pagoda-hut. En daarna gingen ze over naar de temperatuur in de Stevenson-hut. En uh, ja, dan moet je een correctie doen voor die oude data. En er, kon, er zit een enorme, pagellenlang verhaal. En dat alleen al moet je gaan kriebelen. Want, want het punt is natuurlijk dat zij... Ze hebben door dat er, dat er wantrouwen is. Dat mensen denken van, volgens mij klopt er, ik word in de maling ingenomen. En dan gaan ze een enorme berg uh, uh, details opvoeren om, om aan te geven dat het, heel te, dat het terecht was. Dus, dus de, Dat het uh, onjuist is, dat baseren ze dan op, ja inderdaad zijn die hittegolven verdwenen uit die database, maar dat is allemaal terecht. Want... Pagodametingen, Stevenson Hut, homogenisatie. Een heleboel technische onzin wordt tegen tegenaan gegooid. Om, uh, om jou maar te doen geloven. En, uh, ja, In Maastricht en Vlissingen waren er rond 1950 parallelmetingen plaats. Maar voor de overstap van de pagodehut naar de Stevenson Hut zijn wel parallelmetingen verricht. Maar door de verplaatsing niet. Waarschijnlijk om het last minute werd besloten om de hut te verplaatsen. Al dus het kan dus, uh, Dat is typisch iets wat. Uh, ja wat, wat ik wel eens uit het uh, boek The Gift of Fear geleerd heb. En dat gaat erover dat uh, je aan bepaalde markers kunt zien of mensen aan het bullshitten zijn. En, en een van die dingen is overdreven uitleg. Dus als, als je bijvoorbeeld uh, je komt bij je, bij je vriendin thuis en uh, zij zegt uh, ja waar heb je de hele avond gezeten en jij zegt. Nou, ja, ik was dus eerst uh, de pizza halen en toen ging mijn band lek. En uh, toen moest uh, ik uh, die oppompen, maar toen bleek dat de accu ook niet goed was. En uh, als je als er uh, teveel uh, overdreven verhaal bij zit, dan is dat een teken dat jij uh, vreemd gegaan bent. <laughs> maar wat nou echt waar is? <laughs> ja, dat, dat is een overdreven ...een overdreven precisie ook. Bijvoorbeeld in reclames doen ze het ook wel. Uw haar glanst met deze shampoo 23% meer. Dat moet jou dan uh, vertrouwen geven... Al die, uh, ...al die getallen en die details. Mm -hmm. en, en in dit boek, The Gift of Fear... ...ging het specifiek over een vrouw die verkracht was... ...en waaraan ze dat allemaal had kunnen zien. En dat was onder andere die verkrachter... ...die ging een overdreven uitleg geven waarom die dingen deed. En, en er werd eigenlijk gezegd... ...is wat, wat die verkrachter zag... ...is haar wantrouwen. En hij voelt dat natuurlijk ook, want hij heeft kwade bedoelingen. Dus hij is heel bedacht op wantrouwen. Dus hij kijkt haar aan en denkt, oh shit, ze heeft me waarschijnlijk door. Ik ga meer details daarin gooien en meer uitleg geven... ...om dit wantrouwen weg te nemen. En dat is precies wat ik het gevoel krijg bij dit artikel. Dat, dat uh, ja, er zijn inderdaad temperatuurcorrecties geweest... ...en die, die hittegolven zijn verdwenen... Maar dan gaan ze een heel overdreven, uitgebreid verhaal geven waarom dat terecht was. En dan zeggen ze uiteindelijk, nee, dat is dus niet uh, zo dat die uh, hittegolven voor donkere maand zijn. En alleen al uit dat lange verhaal en die overdreven details, kan je volgens mij afleiden dat, uh, dat zij proeven jouw wantrouwen. Uh, bij, bij het publiek proeven ze wantrouwen en ze hebben een enorme neiging om dat dan te gaan uh, wegpolijsten. Ja. Kijk, het, en het echte probleem is niet eens dat die cijfers zijn verdwenen, want wie maakt het dat uit, hè? we zijn zoveel jaar verder. Het probleem is dat nu.nl nu op die gecorrigeerde cijfers gaat beweren dat de temperatuur zo hard getaald is. Nee, we hebben de cijfers gestegen. allemaal naar beneden gecorrigeerd, weet je wel. En Ja, gestegen, uh, zei, oh ja, getaald zijn, nou, sorry. Ja. Uh, dus... Um, dat is het echte probleem erachter. Dat die cijfers... Uh, uh, dat ze die willen aanpassen... Omdat ze denken dat ze nu de temperatuur... Beter weten dan toen ze het op... Uh, aan het meten waren. Dat, eh, dat, ja. dat, moeten, ze, dat moeten ze zelf weten. Maar, door de uh, door de jaren 50-meting... Is die nou nauwkeuriger geworden... Die jaren 50-meting. Ja. En ja... Uh, het probleem is natuurlijk dat ze die, die, uh, ja, de beeldvorming in hun nieuwe berichten uh, ja, onderlenen aan, aan dat soort uh, trucjes eigenlijk. Het is net als dat er bijvoorbeeld met werkeloosheid, en in Amerika is het zo dat je na zoveel maanden niet meer werkeloos wordt beschouwd, omdat je dan ja. een dischuldige ja, worker bent. Ja, dan hebben ze er een andere term voor, weet je wel. Dan zeggen ze: Oh, de werkeloosheid is gedaald. Ja, iedereen die is nu drie maanden werkeloos in plaats van twee. En, en weet je wel, dus. Maar ja. Ja, en deze ja. temperatuuraanpassingen zijn overal gedaan. Hè? Want het Oceanografisch Instituut heeft ook alle temperaturen in het verleden verlaagd. En uh, in uh, Amerika de landmetingen zijn ook verlaagd, want ze zeggen dan, uh, ja dat heeft dan met een minimum maximummeting te doen. En de, hier hebben ze dus, hebben ze gehomogeniseerd heet het dan, dus hebben ze gemiddeld. Ja dan heb je, als je een aantal dagen gemiddeld, dan vallen de pieken eruit natuurlijk. En als de pieken eruit vallen, dan ben je wat hittiger kwijt in het verleden. Ja. En dan lijkt oh, het ja, nu veel warmer en dramatischer. Van 23 naar 7 staat er in uh, nu.nl. Dus dat zou wel kloppen, hè, want het zijn allemaal factcheckers. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus wanneer heeft de tijd voor je? Van 23 hoor, naar 7. Ik dacht dat het alleen maar copy en pas kon. Uh, daar. Uh... Je, je mag dus, je mag op nu, voor reden die het niet weet, je mag op nu.nl niet ontkennen dat het allemaal leugen en bedrog is, wat, uh, wat er op, met betrekking tot het klimaat ja, nee. gezegd wordt. Ja. Dat, dan, dan, dan wordt jouw mededeling van hun platform weggecensureerd. En zij vinden dat, allemaal, dat het allemaal moet kunnen. Um, en dat ook, en ja, ik zeg dat dit artikel zou toch iedereen eigenlijk wakker moeten schudden. Daarvan, hoe, hoe kan het zijn dat we dit gewoon accepteren van een bullshit artikel? Want <lacht> ja. dan weten ze gewoon, ja. Zichzelf aan het sweet tolken zijn. Of nee, of er zijn je het zijn mensen die erin geloven. Nee, maar het artikel is ook juist. Snap je? Er, is er staat geen, geen onjuistheid in dit artikel. Alleen hun opinie. Dat dus ja. het oordeel niet waar is. En dat het dus wel terecht is. Het gaat helemaal niet om of het terecht of terecht is. Het gaat erom dat zij eh, het misbruiken. Om een bepaalde beeldvorming tot stand te krijgen. En, en daarmee de opinie manipuleren, niet met feiten, maar met opinie, hun opinie en dat is wat Gubbels ook altijd zei, Gubbels zei goede propaganda moet feitelijk juist zijn Het is, veel mensen denken bij propaganda dat er gewoon kaart gelogen wordt, maar de beste propaganda is feitelijk juist maar geeft gewoon een andere eh, die laat bepaalde dingen weg bijvoorbeeld en die eh, uh, ja die legt de nadruk op bepaalde dingen of die, uh, ja, wat, wat er veel gebeurt met cijfers is inderdaad dat de statistiek kan je natuurlijk alle kanten mee op je kan, uh, je kan nog eens een, een uh, moving average overheen gooien en uh, ja, je kan, je kan het uh, overal naartoe krijgen waar je het hebben wilt ja, dus ja. ja is, uh, voor een artikel op nu.nl gaat het verbazend diep, dit artikel en ja. zitten er inderdaad ook verbazend veel feiten in, hè, verwerkt van, uh, nou ja, goed, ik had dat maar de Stevensen hut. <laughs> en dan overal foto's, en oude foto's nog een keer, en dan nee. nog een keer een. Uh, ja. ja, ach ja. ja. Maar nou, even voor de mensen die hier allemaal in geloven, uh, Walter. Ja, Walter die kan nou uh, gewoon uh, overal zijn ah, ja. jordokus in wacht. steken. En uh, Kijk, hoeft niet Jozef, bang te zijn dat er naast ja. staat uitkomt Maar goed, ja, uh, Josje. Kan... Ja, ik wilde we er nog even aan toevoegen, of aan, aan, als afsluiter zeggen. We kunnen wel allemaal zien hoeveel plastic dat er in de zee en de oceanen ronddrijft. Snap je? En dat heeft wel degelijk, uh, dat is, is wel degelijk onze... Rotzooi, die dat is. Ja, niet voor mij hoor, een... want ik gooi het allemaal in de prullenbak. Maar, uh... Ja, oké, okay, maar het is, niet, het is niet dat er een, een aap een marswikkel in de, in de jungle achterlaat. Snap je? Nee, nee, nee. Dus... Nee, maar, maar als... dat komt stond... ja. voornamelijk uit twee rivieren: in, eentje in China en in India, geloof ik. Daar komt alle de alle bagger, alle bagger uitzetten. Dus het, het verbieden van plastic rietjes in Californië heeft gewoon geen enkele invloed. Ook ja. dat is weer een punt, daar heb je ook weer gelijk in, maar. ...in zijn algemeenheid, ik zit hier dus nou in... Uh, in Servië en je krijgt alles in een plastic... ...tasje nog steeds en, nou ja, goed... ...weet je wel... ...dat ik mag ook. ook, lekker in een plastic... ...tasje wat mij betreft. Die maar gebruiken het, nou, het weer als een voor... vuilniszak uh, voor hun afval. Ja, maar ja... ...het kan ook een, een, een ander... ...tasje zijn, denk ik dan, maar ja, goed. Maar in ieder geval... Uh, ...deze man die gaat ervoor zorgen dat het allemaal... Uh, ...goed komt, hij uh, heeft... Zijn, een, een, uh, ...een knoop in zijn uh, zak... ...laten zetten... De beste man heet Walter. Oh, oké. Okay. Ja. Ah. Ja, en dat, uh, dat ja. is allemaal om het klimaat ja. te redden. <laughs> dat is echt een virtue-signaling virtue van heb ik met jou daar, maar uh, goed. <laughs> ja, dus hij gaat, je krijgt wel het idee dat... Iedereen dat uh, want hij, ja, hij liet, zich liet uh, steriliseren om klimaatverandering tegen te gaan. Want kinderen, dat is gewoon een ramp voor het klimaat. Mensen zijn... Mm. Eigenlijk moeten alle mensen... Moet uh, weg zijn. En dan is de planeet het happiest. En, uh, ja, en het hele rare hierin is. Dat je, dat je dus. Eigenlijk wil je een, een, een goed milieu hebben. Om aan je kinderen na te laten. <laughs> Want, waar, waar zou je anders een mooie planeet voor willen hebben? En dan uh, zegt hij. Uh, ja, laat hij steriliseren Zodat hij nooit kinderen heeft. Om het milieu te redden. Maar voor wie dan? Voor, ja, voor Andermans kinderen lijkt me dan. Zijn liefdesleven was ook een reden, lees ik hier. Dat dus was ook een, nog een andere reden, eigenlijk. ik ja. gewoon een, ja. Ja, Niet dat er een vrouw naar hem toe zou komen om een alimentatie te eisen of zo. Ja, ik geloof niet dat hij, hij woont in een woongroep, dus er valt ook niet zoveel bij hem te halen, dacht ik. Nee. Maar het is. Een, het is ja, ik blijf erbij dat veel van die milieumensen toch een soort doodsneiging hebben. Die, uh, uiteindelijk het is het, het hebben ze het liefst alle, alle, alle mensen dood. dood. En, uh, want, want dan is dan de, de planeet het gelukkigst. Ja. En, en daar geen, geen kinderen, kinderen bij, bij nemen. Dat geldt geld daar ook heel, bij. Heel, dat past er heel goed bij. Ja, dat dus, uh, dus is niet vernietigend. Uh, het is ook met de energie is het ook zo. Van, uh, ze willen eigenlijk helemaal. Ja, ze willen geen kernenergie, ze willen geen kolenergie. Gas is ook niet goed. Uh, ja, dan moet het allemaal met windmolens en zonnepanelen. Maar daar heb je gewoon veel te weinig van om Nederland, uh, heel Nederland mee warm te krijgen... en mobiel te houden. Dus ja. Eigenlijk zetten ze het op... voor een onmogelijke situatie... dat je allemaal doodvriest. Dat is ongeveer de, de setup. En, uh, ja, dus, uh, ik, ik vermoed er een, een andere... drijfveer bij uiteindelijk. Zo worden gedreven door een doodswens... van Freud, zeg maar. Freudiaanse doodswens. Ja, ik denk dat er wel zoiets achter zit... En er zit natuurlijk ook bij, bij heel veel, zeker aan de linkse kant heb je ook van die, die weg met ons uh, dingen van uh, ja, wij zijn het slechtst en, uh, en die pygmeën ergens in Borneo dat is helemaal geweldig, maar <lacht> westerse cultuur met hun iPhones en hun auto's en koelkasten, dat is allemaal vreselijk ja, waar we dumpen dan ja, al die is niet gewoon in een of andere, uh, weet ik veel... in een of andere Amazone Ja, gaan er nooit naartoe. Ze hebben altijd een heel romantisch beeld over ver weg. <laughs> en een heel slecht beeld over <laughs> mensen om hen heen. De ondernemers zijn vreselijk. En een en, en hebzucht zit er overal om hen heen. En, en, en oorlogslust. En, en dat heb ik een beetje de idee, dat de basisinstelling tussen links en rechts... is daarmee een beetje vastgelegd. Dus linkse mensen die zien altijd... Uh, ...alsof het gevaar al binnen de muren is, zeg maar. Mm -hmm. en, de, en de rechtse mensen die denken altijd dat er het grote gevaar zit in een grot in Afghanistan. Dat, dat is het, uh, met een baard, een, baard met een baardmans in een grot in Afghanistan. Mm -hmm. Dus die willen ook het liefst oorlogen voeren in, in, in het buitenland, de rechtse mensen. En linkse mensen willen eigenlijk het liefst oorlog voeren tegen de eigen ondernemers... ...en eigen ja, uh, corporations en, en Jeff Bezos en dat soort... Uh, uh, ja, uh, Grote zaken. De vechten, zaken te, te, ze vechten voor hun pensioen. Maar, oh wee, de grote aandeelhouders. Oh, maar wie hebben al die aandelen? Oh, pensioenhonderd. <laughs> oh, sorry. Oh, ja. <laughs> maar goed, ja. Er zit ook een bepaalde doodswens in om je, <laughs> je eigen pensioen op zee te helpen. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, ja. Dan hebben we nog één berichtje. Dan gaan we even naar de Libertarian Party toe. Dan hebben we weer een nieuwe kandidaat erbij. En hier is hij: <laughs> oude kandidaat, hoor. Nee, dit is geen Bill Weld. Hij lijkt er misschien een beetje op, maar dit is de oh. voormalige gouverneur van uh, Rhode Island. En deze man heeft een hele interessante geschiedenis. Hij is al uh, inmiddels... Dit zijn vierde partijen die hij gaat verslijten. Hij is een soort van aan de macht te brengen. Het lijkt wel die gast van 50 plus, uh, die toevallig ook van anders heet, maar... Uh, <<|hi|> Dan bedoelen we, niet, bedoelen we niet de libertarische toon. Maar die uh, van de man van de VVD, 50 plus. En hij heeft nog een paar andere partijen versleten, geloof ik. Maar uh, ja, dit is, uh, deze man die gaat, het nou ook, uh, die gaat zich ook in de race werpen. En dit artikel is de kandidatuur nog niet bekend gemaakt. Maar dat heeft hij inmiddels al, uh, al gedaan. Ik lees ook de vreselijke zin. Fiscally conservative and socially liberal. Uh, ja, ja, uh, uh, echt uh, zo vooral de, vooral, ja, wij... Wat als één ding duidelijk geworden is, dat als je tegenwoordig de verkiezingen wil binnen en je hebt een electoraat wat gewoon totaal teleurgesteld is in, in alles, wat ze tot, wel, alles wat ze is voorgeschoteld, dan moet je een radicaal standpunt innemen. Je moet niet zeggen van ja, ik zit een beetje tussen deze partijen in, want dan, dan ben je gewoon helemaal gelijk verloren. Je moet zeggen, ik heb niks met de huidige partijen te maken. Uh, ik ben niet... Uh, ik ben niet een republikeinse, fiscally, conservative en een democratische, socially liberal je moet eigenlijk zeggen van, uh, ik, ik ben nergens mee te vergelijken ik ben helemaal anders hmm. uh, je moet wegzwemmen van die twee zwarte gaten van het republikeinse en democratische partijen zullen we even, luisteren, zullen we even luisteren wat de Ron Paul hierover zei dit ging dan over uh, Gary Johnson wat hebben uh, Ron Paul ooit gevraagd van wat vind je van eh uh, Would you like to door uh, Gary Johnson. Hij zei toen dit: "Well, I would I would want him to be more uh of a um, outspoken uh, champion of liberty and be crisp and clear." And not, uh, make people wonder about it. I think when he uses the word liberal, that he's one half liberal, I don't consider myself one half conservative, one half liberal. Uh, I think those are moderates, and I'm not calling him a moderate, but I think that, uh, li that you have to be precise on what the non-aggression principle is all about and apply it consistently because it's such a wonderful opportunity to take that principle and apply it to economics and social issues yeah. equally. But liberals tend to want to emphasize the uh, social affirmative action program, and uh, that that I don't think is going to be as appealing than a very crisp answer, because I think the bit of attention that I got, everybody knew exactly where I stood. Yeah. I was for personal liberty, and the foreign policy was very, very clear. Everybody learned a little bit about the Federal Reserve System. So I think it's much more important that, to say that, get put that message out as crisp and as loud as possible, and hopefully in this particular year that he will get more media attention. I think he already has because of the mess the Republicans and the Democrats are in. Yeah, absolutely. I mean, there's statism certainly on both sides. But I I'm wondering if you're ready to endorse him, given all that no not quite I think there's too much confusion out there but I'm telling people right now and it would probably be my position that if you want to vote on something to promote something important uh, understand what the non-aggression principle is the libertarians are the only ones who claim they believe in it and uh, if you're confused and you don't like republicans and democrats I would say vote for the libertarian party but I don't think I'll be getting into personal endorsements yeah Nee, hij is wel mooi, hij zegt inderdaad, uh... het draait uiteindelijk gewoon om het promoten van non principe eigenlijk, daar komt het eigenlijk allemaal op neer. Ja, ik denk dat het een, een moreel helder standpunt, dat dat toch, uh, en, en dan niet een virtual signaling uh, hypocriet uh, toestand, maar een moreel helder standpunt, dat, dat uh, wint het uiteindelijk altijd. Inderdaad. Dat kan wel even tijdje duren. Ja, uh, ja, ja, nou ja, we kijken nog of dat gaat worden met die man. <laughs> we moeten <laughs> nog opnemen tegen John McAfee en uh, Furman Supreme en uh, Adam Cokes. Ja. En uh, we hebben nog meer, uh, nog een paar, hè? Uh, nog een paar andere. Berman. Be Berman, ja, de Berman, ja. Degene die ik ken, die heb jij al genoemd, dus. John McAfee. Voor ja. de laatste interview met hem. Ja? En uh, ik kwam niet zo helder over. <laughs> ja, inderdaad. Zo kennen we Megafie. Maar uh, goed, ja, ik, uh, we zijn aan het einde. We zijn er alle berichten heen. En, uh, het is ook twaalf uur en ik moet morgen weer vroeg op. Dus uh, ja, het is uh, net één over twaalf, uh, jongens. We hebben twee uurtjes over gedaan. Ik uh, ja, ga een hoop uh... tijd schelen, Johan. Ja. Hey, die gaat jou een hoop tijd schelen. <laughs> nou is het er gewoon klaar. Je ja. kunt hem gewoon, huppakee. Wat een ziek idee. Nou, we kunnen nog even doorlullen als ze willen, maar ik ga eerst even de eindtune uh, erin gooien. Uh, dan ga ik oh, even, even kijken wat tabblad dat ook alweer was. Ik heb hier heel veel tabbladen openstaan inmiddels. <laughs> ik heb twee computers hier en... Ah uh, oh ja, hier is hij. Als het goed is dit de eindzoen. Uh, goed dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer, waarschijnlijk ook weer met een livestream. stream. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En uh, heb ik nou alles gezegd? Of, ja, toch? Maar oh, ja, natuurlijk, jammer, uh, nou, ik Ja, ik wil jullie ook nog bedanken, ja, uiteraard. Ja. En de luisteraars, dank voor het uh, luisteren, uiteraard. Dus dat had ik wel gezegd, hè? <laughs> <laughs> ik heb iets te veel, uh, iets te veel, veel van dit op. Ga je hem ook posten dan? Ja, ja, die ga ik ook posten, ja, ja, ja, ja. ja. Goed, en, en dan hebben we eerst de Godwin jingle uh, hoeven doen. Hè? Dus, we hebben geen eerste Godwin laten vallen. We hebben de luisteraars allemaal moeten missen. Dit was de, de Godwin jingle. Of de Godwin valt. Maar ja, we hebben Richard. Uh, misschien volgende week hebben we Richard erbij. Dus dan zal de Godwin uh, zeker vallen. En uh, we hebben we Rutte niet oh, gehad? Dat is een, een van de meest gave landen van de wereld leven. Uh, met een waanzinnige veel mogelijkheden en leuke mensen. Hmm. Ja, de Rutte-jingle hebben we ook niet hoeven doen. Nou ja. dat komen we waarschijnlijk dan volgende week allemaal. Uh. Ja. Dat moet allemaal nog komen. Ja. houden we in het verschiet. Ja. Uh, nee, goed, ja. Wie hier nog wil blijven hangen, mag blijven hangen. Uh, de stream staat nog aan. Ik ga ophangen, denk ik. Ja, ja, het is 12 uur geweest. Ik, niet ja, jongen, maar ik ga <laughs> Jij moet morgen weer vroeg op. Ik eigenlijk nee, dat, ook. Dat, dat, nou niet, uh. Oh, jo, eindelijk heb ik hier niet. Oh, joh. ik heb... Dat in de liberland conferentie dat mijn speech geplukt werd. In, uh, voor de liberland conferentie Ja, speech? Zij uh, zei je? Ja, speech. Mijn speech, ja. Ja, ik ga daar een speech geven. Dat Op Liberland Oké, oké. Maar dat, er is nog wat werk voor nodig. Dus ik denk, neem eens een dagje vrij. Ik ga eens even voor zitten. Wanneer, wanneer ga je in, in ga Liberland maar, dan? Uh... Uh, die die uh, speech is uh, 14 september. Oké. Okay. Oh, de dat is, dat... ambassade van uh, Liberland in Kiev. Oh, oké, okay, oké. Okay. Hm. Ja, nee, daar zit, ik weet uh, Hoe heet die? Uh, Imre. Die ja, Imre. Daar, ja. Uh, de ambassadeur tegenwoordig. Oké, okay. nou haal hem een keertje erbij hoor. Leuk. Dus, uh, ja. Ja, ja. Ik zit dan uh, tegen die tijd zit ik in Ierland. Dus. Uh, bij mijn moeder. Ja. Dus, uh. Maar ik zal even uh, laten zien voor de camera, voor de webcam, hoeveel tijd ik nog heb. Als ik dit op heb, dan, uh, dan ga ik slapen. Half heb bierglas. Oh. Ik zie hem, Johan, mooi. Het is, uh, ja, het is uh, gulden draak. Dus, uh, oh, dat is een goede. Hey. Ja, ja, ja, ja, ik weet, ik weet. Ja, ik had me voorgenomen te stoppen met uh, bier drinken. <laughs> overgaan op de wijn en de whisky en zo. <laughs> maar, ja, euh, heb je ook een heb ook een i draak? Kunnen we dat er niet van maken? Ja, waarom niet, joh? Een i-gulde draak, ja. gewoon uh, proberen. <laughs> ja. ja, misschien even vragen bij die brouwerij. Uh. Ja, precies. Ja, ja gewoon, gewoon doen, joh, gewoon doen. Ik bedoel, eh uh, uh, wie die wacht, wie die wint, wie niet heeft geen kind, weet je wel? Toch? Ja. Oh, is dat het? Ik denk al. <laughs> Waar blijven die kinderen van mij? Ja. <laughs> ja, leuk Johan. We... Nee. Ja. Ik heb al één mok verkocht uh, trouwens. Tijdens de, tijdens de uitzending gewoon? Ja, tijdens, ja, ik krijg de hele tijd. De hele tijd berichtjes. Kijk. You know... oh. oh nee, we moeten natuurlijk. Deze, hè? Deze. <laughs> nou, er, zitten nou, er zitten nou drie mensen op de stream, dus volgens mij zijn wij dat al <laughs> Ja, die, die kans heb je wel, ja. Hm? Nee, ja, maar, je... maar hij heeft afgehaakt, want uh, Johan zei dat, die, dat zijn plastic tasjes niet in zee kwamen, dus dat komt hij niet aan. Dat komt hij niet aan. Hij niet aan. Oh, jij gooide uh, toch al je tasjes weg? Ja, ik gebruik ze als vuilniszak. Oh ja, jij gebruikt je wel eens zakje. Ja, Johan, we moeten even iets verzinnen om volgende week... ...het aantal leden van deze stream te vertienvoudigen. Ja, ik, ik ga dan... ...maar dit is ook een beetje een uh, proefuitzending, hè. Dus ik had zoiets van... Ja, maar... uh, ...van, van ik heb weken. het op het laatste moment aangekondigd... ...dus ik ging er al vanuit van... ...nou ja, het zullen maar drie mensen in een paardenkop zijn. Dus uh, ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb er zelf niet naar gekeken. Gewoon simpelweg om het feit van... Uh, ik wil sowieso eerst kijken dat het streamen gewoon goed gaat, weet je wel. Maar nu ja. even, hoeveel Johan Jonge-pier-tokens moeten we er tegenaan gooien? Voor wat? Oh jee. Voor... Is dit iemands gebitten show? Ja, alles is ja, zichtbaar, ja, ja. hè? Alles is zichtbaar. Oké, oké. Oké, Peter, dankjewel dat je er was. Ja, Johan, ik ga je ook verlaten hoor. Ik heb het, wel weer... het is de eerste ja. keer dat ik uh, gestreamd te zien ben, dus ik vind het wel mooi. Ik vind het goed. Uh, zo. Ja, maar wat ik zeg, om die eerder vraag te beantwoorden, nu was het voor mij eigenlijk meer testen dat het streamen gewoon goed gaat. En da daarna ga ik ook wel kijken dat ik goed in beeld ben en zo. En dat er een mooi greenscreen achter me zit, zodat jullie naar nou een groen kleurtje kunnen kijken, zeg maar. Of dat ik dat nou, een meer, uh, mooie, mooie achtergrond kan tonen, weet je wel. Uh, weet je wel? Ja, dus, kunnen we uh, mooie memes van je maken? <laughs> ja, Johan op een of andere in de Amazonenwoud of zo. Johan, bedankt weer. Mm. Ik zie je volgende, volgende is week. Goed. Is oh. goed. Hoi hoi. Ik kom, oh, ik ben nog één ding. Ik zit, morgen zit ik in de uitzending van Crypto Insight. Ik ga kijken. Ik ga kijken. Ja, Stuur me dus, even ik, een berichtje ik, als het uh, als het ver is. Ja, er komt, nog een, er komt nog een link naar de livestream. Er komt nog aan. Ah, oké, okay. toppie. Hé, hey, dankjewel. Ja, ik.